We leven in een tijd van bedrijfsovernames, fusies en saneringen... ...zodat we niet langer weten wie wat bezit. Toen Martin Toner het verhaal over de bovenbazen schreef in 1963... ...was dat nog een toekomstvoorspelling. Vandaag vertelt Nettie Blanken de bovenbazen, deel 1. Het is in de wereld ongelijk verdeeld...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 Daar leiden ze een grauw en vreugdeloos leven dat ze spannend proberen te maken door hun bezittingen steeds opnieuw onder elkaar te ruilen. Zo kan men hier twee van het groepje in gemaakte joligheid aantreffen. Amos W. Steinhakker, die de olie en vijf negenden van de ritsluitingen bezit, en Nahum Grind van de motoren. Ik weet wat, als jij me nu een kwart van het petroleum geeft, krijg jij alle fietsen. Waarom? Ik vind er niks aan, NG. Het hangt me de keel uit. We hebben hier met z'n negen alles al en hoe we overruilen, ruilen, daar komt toch niks meer bij. Ach, toch is een flauw. Hier heb je de plofmotoren. Geef mij een kwart van je petroleum, dan kunnen we lol hebben. Welke lol? Nou, ja, dan kunnen we toch samen wat aan de machines doen en dan zul je AM zien kijken. Ik weet niet wat het is, maar ik zie er geen pret in. Er moest maar eens iets gebeuren. Gebeuren? Scheid toch uit AWS? Gebeuren is gevaarlijk. We kunnen alleen maar verliezen als er iets gebeurt. Ik weet het niet. We zijn maar met z'n negen. Waarom worden we de bovenste tien genoemd? Er kan er nog best eentje bij. Het zou leven in de brouwerij brengen. Ah, zo heb ik het nog niet bekeken. Ik kan er kan nog eentje bij. Maar wie is dat? Heb jij iemand op het oog AWS? Kom maar eens mee. Er is een lampje in mijn controlekamer dat raar doet. Kijk, het staat daar te flikkeren. Ik zie het. Hij is er nog niet, maar hij moet in de gaten gehouden worden. Met de rechterfusie. Wie is het, alias? Van wie is dat lampje? Ik weet het niet. Een of andere rentenier, denk ik. Samengestelde interesse en zo, je kent dat. Je ziet voor je ogen dat er iemand in de top dreigt te springen... en jij weet niet wie het is. Wat mankeert je, A.W.S.? Uh, uh, ik weet het niet. Uh, uh, huh? Wat geeft dat nou? We merken het wel. Als we het merken, is het te laat. Wanneer daar iemand bezig is de eeuwig brandende lucifer uit te vinden... zitten wij ernaast. Als die vent van dat flikkerlampje een gasbel in zijn tuin heeft gevonden... kan jij met de olie op het dak gaan zitten. Ja, ja. Kalm maar. Ik controleer het wel. Vooruit dan. Zoek uit van wie dat lampje is en neem maatregelen, AVS. Als je ons in de steek laat, zal ik zorgen dat je niets dan de windmolens overhoudt. Hmm. Op een ochtend, nog niet lang geleden, hadden heer Bommel en Tom Poes een wandeling in de omtrek gemaakt. Hmm. Er gaat toch niets boven het leven van een Bommel. Heb je ooit zo'n fraaie omgeving gezien? Of een woning die zo geschikt is voor een heer als Slot Bobbelstein. Kijk eens naar die vieren bouwstijl. Een zuivere gotiek. Het is geen gotiek. Ja, het is... Ah, ja, maar dat kan me niet schelen wat het is. Het bevalt me. En daarmee uit. Neem een voorbeeld aan je vriend en beschermer. Die zijn dagen in rust en vrede slijt. Vol mooie gedachten. Als je begrijpt wie ik bedoel. Wie is dat? Wat is dat voor praat? Ik zal even kijken, meneer Steenmaker. Kijken? Die betaal de secretaris geen duur geld om hem in boekjes te laten kijken. Hm. Hij moet het weten. Uit het hoofd, Steenbreek. Uit het hoofd. Ja, ja, meneer. En noem maar geen meneer. Wie denk je dat je voor je hebt? Voor jou ben ik AWS. Onthoud dat, anders vlieg je eruit. Heer Bommel en Tom Poes daalden intussen de heuvel af... om langs een omweg slot Bommelstein weer te bereiken. Het aardige is dat je het dan van alle hm. kanten ziet... Dat maakt het landschap mooier. Wat jij, jonge vriend. Mm -hmm. Wie is dat, Steenbreek? Heb je hem al gevonden? Hier heb ik het, meneer. Bommelstein. Eigendom van een zekere Olivier Bommel. Niet iemand van ons. Geen relatie. Deze bommel is niemand. Mm, niemand. Wat is dat voor een iemand die in een middeleeuwse steenklomp woont en het nog mooi vindt ook? Verdacht. Steenbreek, heel verdacht. Heel verdacht, net als u zegt. Deze bommel zou in het oog houden moeten worden. Wat is dat? Wat, wat, wat zegt u? In het oog houden. Het is verdacht. P Pardon, ik richtte het woord tot AWS, niet tot u. Dat kan me niet schelen. Wat is er verdacht aan mij, wil ik weten? Eh, wel, eh, dat, dat, dat, dat, dat wonen in een eh, bouwval. AWS vraagt zich af oh, of u misschien excentriek bent. Oh, een, een heer woont waar hij het mooi vindt. En ik vind Bommelstein mooi. Zeg dat maar tegen die uh, AWS, als u begrijpt wie ik bedoel. Ik moet gaan. Tot ziens, meneer. Dit is toch sterk. Waar moet het heen met de wereld, vraag ik me af. De eerste, de beste lummel staat er aan de kant van de weg mijn huis af te kammen. Uh, uh, wat, wat bedoelde hij eigenlijk, jonge vriend? Ik weet het niet. Die AWS vindt zeker dat u in een fris, modern huis moet wonen. Ja. Zeker een aannemer of een, of een makelaar. Ja, voor mij is de pret van de wandeling af. Ik, ik, ik denk dat ik maar even naar de bank ga voor zaken. Als je wilt kan je meegaan. Maar wie is AWS eigenlijk? Dat weet ik niet. Wat gaat u voor zaken doen? Ik dacht dat u daar niets meer mee te maken wilde hebben. Dat is ook zo. Ik moet alleen maar even mijn geld tellen. Voor de belastingen, die vinden het belangrijk. Voor mij speelt het geen rol, dat weet je. Olly, jongen, zei mijn goede vader altijd... of je alles hebt of niets, een bobbel blijft een bobbel. En daar houd ik mee aan. Wat mag het zijn? Ultra? Het nieuwste, meneer. Hoog octaangehalte en felle verbranding. Maak van uw boter een olifant. Nee, nee, geef mij maar gewone. Anders verbranden mijn klepjes en mijn uitlaat. En dat mag ik de oude schicht niet aandoen. Toch een gevaarlijk iemand. Onmaatschappelijk. Er moet versleten en verbrand worden. Verkeerd en weggegooid. Anders wordt er niet verdiend. Begrijp je, Steenbreek? Ja, meneer. Goed. Zorg dan dat die in de gaten gehouden wordt. Onder controle, Steenbreek. Ik noem me geen meneer, ik ben geen minvermogende. Wie is dat, wie daarmee gaat? Dat is meneer Bommel. Dat weet ik al. Maar wie is Bommel? Dat wil ik weten. Tot uw dienst, meneer ABS. Uh, meneer Bommel is... Uh, hij is een klant, zo gezegd. Een keurig iemand, hoor. Uh, betaalt altijd. En een tip wil er ook wel eens over schieten. Maar hij is wat eigenaardig. Hij houdt zich aan de gewone benzine, hè? Nooit ultra. Ze praten over u. Mm, Nou, dat kan. Vind je dat zo vreemd? Het is heel begrijpelijk dat een heer van mijn stand... het onderwerp van een gesprek is. Allicht zit men eens om een hoogstaand voorbeeld verlegen. En dat... Maar wie praat er dan over mij? Die uh, AWS. U weet wel. Hij staat daar bij de pomp met die secretaris van hem. Zo, wat wil dat ventje toch? De, de, niet dat hij me interesseert hoor, daar is hij te onbeduidelijk voor. Maar ik zou toch wel eens willen weten wie die ABS is. Waarom? Nou, oh. wat kan u zo'n toerist schelen? Maar heer Olly volgde zijn eigen gedachten. Hij stapte uit en beklom pijnzend de marmeren trappen van het bankgebouw... dat ze intussen bereikt hadden. Een bommel voelt heel zuiver... Het zou mij niets verbazen wanneer er iets verdachts achter zat. Wie heet er nu AWS? Dat kereltje is geen toerist. Zullen we wedden? Goed, dan geen toerist. Hm? Dan zal hij de baas van die benzinepomp geweest zijn. Ja, mis! Dat was hij ook niet. Hij was geen basetype, als je begrijpt wat ik bedoel. Veel te klein van stuk. Zullen we verder, jonge vriend? Als u dat leuk vindt. Ja. Maar niet te hoog, hoor. Ik heb niet veel geld. Ach, kom rr. Het gaat om het idee. Een Florijn van mij tegen een duit van jou... dat AWS niet de baas van de benzinebop is. Mm -hmm. Aangenomen. Dan vraag ik het aan de kassier van de bank hier. Die kent iedereen. AWS, hm? Ja? Dat is Amos Steinhakker. Eén Een van de bovenste tien, meneer Bommel. Hm? Een bovenbaas, zogezegd, hm? Een bovenbaas? Hm... Nu, in ieder geval had ik gelijk, jonge vriend. Helemaal geen gewoon bazentype, zoals ik al zei. U hebt de weddenschap gewonnen. Ja. U krijgt een duit van me. Ach, ja. zo is die jonge vriend nu. Door en door eerlijk. Zelfs als het om een duit gaat. Ik sta er anders tegenover. Voor mij speelt geld geen rol. Meneer Zegt, zeker. Hm? U komt toch naar uw kluis kijken? Hm? Deze kant op, meneer Bommel, aan het eind van deze gang. Ik, ik, ik kom hier voor de belastingen. Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb. Ik, ik, ik niet, hoor. Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen. Die uh, AWS, die Amos Steenhakker, Heeft die meer dan ik? Zeker. Amos W. Steinhakker behoort tot de lieden die alles bezitten. Naar genoeg alles, meneer Bommel. Door middel van fusies, voelt u wel? Veel is er voor anderen niet over. Wat een onzin. Hoe is dat nu mogelijk? Ach, het is een ingewikkelde materie. We zijn er. Dit is uw kluis, ah. meneer Bommel. Oh, ziet u dat het onzin is? Ik heb hier nog genoeg. Hij begon opgewekt zijn geld op stapeltjes te leggen. Maar na een poosje vond hij de aardigheid eraf gaan. Het leven is niet gemakkelijk... Buiten schijnt de zon en zingen de vogels. Maar ik zit hier in de muffe duisternis te tellen. Wat vervelend is dat nu toch. En er is niemand die behuilt. Hier is een duit van de weddenschap, u weet wel. Ach, dat, dat, dat hoeft toch niet. Houd jij je geld, jonge vriend. Voor mij speelt het geen rol. En die weddenschap was maar een molletje. Bovendien maakt die duit het tellen nog moeilijker dan het al is. Maar het is een erenschuld. Eerlijk is eerlijk. Nou, vooruit. Hij nam het muntje aan en wierp het achter zich op de grote hoop. Nu gebeurde er echt iets vreemds. Door de nietige bijdrage van Tom Poes overschreed heer Ollies bezit plotseling de grens van het gewone. Er sloeg een vonk uit de geldstapel en het metaal begon te knetteren. <tie> <tie> wat wat, wat, wat. is dat? Helaas, ergens kunt een kerstvies plaatsen. Hij moet onmiddellijk worden ingezet. Intussen ontstond er een kleine paniek in het anders zo rustige bankgebouw. Van alle kanten begonnen geldstukken in de richting van de kluis te rollen. En bankbiljetten flatterden ritselend door de gangen. Ook kon men een verwilderde portier waarnemen... die achter een daalde aanholde die een plotseling uit zacht sproren was. Wat men hier ziet gebeuren was het gevolg van een oude natuurwet... die de meer geschoolde luisteraar wel zal kennen. Geld trekt geld aan. Als men weinig heeft, zal men het kwijtraken aan iemand die meer heeft. Als men veel heeft, komt er steeds meer bij. Dit laatste nu zag heer Olly voor zijn onthutste ogen gebeuren... Rinkelend en rammelend stroomden de geldstukken de duistere kluis binnen om zich bij zijn aanwezige bezittingen te voegen. Al spoedig balde het edele metaal samen tot een glinsterende hoofd die, opgefleurd door de kleurige bankbiljetten, snel groter werd. Waar dit toe had kunnen leiden, weet ik niet. Maar gelukkig was kassier Pletdaarder een ervaren bankman die het hoofd koel hield. Het kapitaal in de Bommelkluis heeft de kritische massa overschreden. Er is een reactie ingetreden. Ik moet opschieten. Want anders staat er een crisis voor de deur. Uit de zoldering van de heer Bommelskluis... zakte een zware lode kist over de geldhoop heen... en onttrok die zodoende geheel aan het gezicht. Nu kwam er ook een einde aan de muntenstroom... En een plotselinge rust daalde over het bewogen bankgebouw. Wat, wat gebeurt er toch? Zeg eens iets, Tom Poes. wat betekent dit allemaal? Uh, Maakt u zich geen zorgen, meneer bon. oh. Mom. Uw kapitaal is in goede handen. Huh? Mijn naam is Steenbreek. Oh. Uw diener, meneer. Oh, zo. Nu, maar ik wil mijn geld terug hebben, als u dat maar weet. Niet meer, maar ook niet minder. Het speelt geen rol, maar ik ben er toch aan gehecht. Alles komt in orde. Oh, ik merk dat u niet geheel begrijpt wat er gebeurd is. Uw kapitaal is slechts geïsoleerd, meneer. Geïsoleerd hm? heeft. dat is de reden van mijn komst. De president van de aardbank wil u graag even spreken. Deze kant, hè? als ik u verzoeken mag. Dit betekent vast weer narigheid. Wat er aan de hand is, weet ik nog niet, maar het begon toen ik die duit aan heer Bommel gaf. En wat heeft die uitgestreken vreemdeling er trouwens mee te maken... Dat is toch de secretaris van AWS? Hier is OPB, AWS. Mijn naam is Bobbel. Olivier B. Bobbel. Bent u... Ik ben Steinhakker. President van de Aardbank. Gefeliciteerd, mijn jongen. Door je laatste zaak word je nu bij de bovenste tien. Mijn laatste zaak? Ik, ik doe geen zaken, hoor. Ik ben een heer van stand. <laughs> Heel goed. Ik, ik bedoel, je laatste manipulatie, OBB. Oh, Uitstekend. Door je spel ben je nu een van ons. Ga zitten. Hé, eh, sigaartje. Oh, oh. Het was meer een, een wetenschapje met een jonge vriend, als u begrijpt wat ik bedoel. Toen ik gewonnen had, begon dat rare gedoe... Wat is er eigenlijk aan de hand? Wanneer geld een kritische massa overschrijdt, dan gaat het geld aantrekken. Men krijgt dan een zogenaamde fusie. Deze fusie nu moet geleid worden, anders krijgt men ongelukken. Isolatie, OBB. Onze groep moet geïsoleerd werken om onze greep te kunnen bundelen. Dat is heel moeilijk en daarom moet je je aan de voorschriften houden. Voorschriften? Juist. Geef nooit geld weg. Zeg altijd dat je zoveel verplichtingen hebt dat er niks meer af kan. Werk slijtage in de hand, want dat bevordert de productie. Ja. Bevordert de verveling. Dat schept behoefte aan nieuwe dingen. Roei de natuur uit, want natuur is onze grootste vijand. Die vernieuwt zichzelf, hoe je wel, en dat soort dingen meer. Natuur vijand? <laughs> We zullen wel een oogje op je houden. We zullen je met raad terzijde staan, maar hier is vast een gidsje. Waar alles in staat. En hier is een pakje aandelen. Zodat je nu over alle DDT beschikt. Om te beginnen, OBB. Om te beginnen. Gebruik het goed. Volg de handleiding. En ga niet met min vermogen door. Heer Bommel verliet met onzekere tred het bankgebouw. Hij was zo verdiept in zijn verwaarde gedachten... dat hij zijn jonge vriend pas opmerkte toen die hem aansprak. Wat zei de president? Uh, uh, was hij aardig? Uh, aardig? Oh, uh, ja, uh, heel aardig. We hebben gezellig gepraat, hoor. Uh, over geldzaken, fiscipilaties uh, en zo, uh, isolatieband en uh, DDT. Uh, wist je trouwens dat de natuur onze vijand is... Maar, ach, je bent veel te jong voor die dingen. Hm. Maar, wat? Hm. Laat dit nu maar aan mij over. Ik heb hier een boekje met voorschriften hm. waar ik me aan moet houden. Huh? U rijdt te hard, hier, Olly. Ja, dat, dat komt van je gehum. Je moest wat meer vertrouwen in me hebben, jonge vriend. Ik ben nu een van de bovenste tien. Daarnet heb ik alle DDT-aandelen gekregen. Van AWS. AWS? Ja, was die de president van de aardbank? Nou, maar zeker. Zo'n figuur is zo groot dat hij alles kan zijn wat hij maar wil. Wilt u bij die benzinepomp even stoppen? Heer Bommel deed wat hem gevraagd werd. En terwijl Tom Poes uitstapte en een gesprek met de bediende aanknoopte... begon hij in de papieren te bladeren die hij van AWS gekregen had. Ja, dit zijn dus aandelen. Wat moet ik daar nu mee... Het leven van een heer is vol beslommeringen. Daar wordt meestal te licht over gedacht. Wat een zorgen. Nu heb ik dus alle DDT van de wereld. Oh, alle DDT van de wereld. Maar oh, toch wel aardig. Het is mooi en nuttig werk om schadelijke insecten te bestrijden. Ik zal in stilte heel veel goeds kunnen doen. Mijn taak is duidelijk... Hij gaat een frisse wind door de DDT waaien. De insecten zullen opkijken. Rijden maar, heer Olly. Ja. Ik weet al wat ik weten wilde. Zo. En wat wilde je dan wel weten, jokke vriend? Over onze weddenschap. Die AWS is een oliekoning... ...en de bediende zei dat deze pomp van AWS is. Wat bedoel je? Ik bedoel dat AWS dus toch de baas van het tankstation is. Daar hebben we immers over gewet. Nu, die weddenschap heb ik dus toch gewonnen. Zo. De ABS is de baas van het popstation, hè? Ja. Om, omdat hij een oliekoning is, ja. Ja. En nu wil jij beweren dat jij onze ja. kleine weddenschap gewonnen hebt. Oh, het is fraai. Oh. Het is toch zo? Eerlijk is eerlijk. Dat is nu lelijk van je. Gun je me de duit niet die ik van je gekregen heb? Door dat muntstukje ben ik in de bovenste tien gesprongen. En daardoor heb ik nu de DDT waar ik veel goeds mee kan doen. Maar nee, de jonge vriend misgunt me dit kleine genoegen. Oh nee, ik wilde alleen ah, maar. Zwijg. Het is nu te laat. Ik kan je de duit niet teruggeven. Want in de handleiding voor bovenbazen staat dat ik geen geld mag wegschenken. Ik wilde u alleen maar redden van die bovenste tien. Daar komt ellende van. En als u mij nu ik die welig... genoeg. Geen woord meer. Je bent een scheperig ventje. Dat het niet hebben kan dat zijn beste vriend een onschuldig genoegen bereikt wordt. Ik schaam me voor je. En bovendien mag ik eigenlijk niet omgaan met onvermogen. Dan... Tompoes keerde zich om en liep zonder groeten weg. Uh, uh, uh, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoel alleen maar. Uh, waarom begrijpt hij nu niet wat ik bedoel? Die jonge vriend heeft een slecht humeur. Het is ook eigenlijk verkeerd om op zijn leeftijd te wedden. Kom aan, ik ga eens rustig overleggen wat ik met mijn DDT kan doen. Heer Bommel betrad slot Bommelstein, waar de bediende Joost toevallig doende was, een schooltje muggen te vervolgen. Hij deed dat grondig en er hing dan ook een dichte nevelslier door de hal. Oh, oh, oh, ja, ja, dag Joost. Kijk eens wat ik meebreng. Ik bezit alle DDT van de wereld. Wat zeg je daarvan? Zeer betreurenswaardig. Ik heb hier maar één flesje met u welnemen en dat is me al te veel. U mag wel oppassen voor uw slijmvliezen, als ik me zo mag uitdrukken. Je begrijpt het niet. DDT is een schitterende uitvinding. Het uitroeien van schadelijke insecten is prachtig werk. Juist iets voor iemand van mijn stand. Zoals u wilt, maar... Deze muggen zijn aan het goedje gewend. Oh. Het helpt niet meer met het goedje. Dat zal veranderen. Ik zal daar persoonlijk mijn gedachten wel eens over laten gaan. Na de maaltijd begaf heer Bolmer zich naar buiten... om rustig na te kunnen denken in de stilte der natuur. De schemering viel reeds... en een zacht briesje verkoelde zijn slaap. Oh, het is toch prettig om een heer te zijn... Hier ga ik nu, onopvallend en bescheiden. En toch ga ik veel goede en mooie dingen doen. Hmm. Hmm, kijk, dat is nu makkelijk gezegd. Maar wat ga ik eigenlijk met die DDT doen? Hmm. Nou, ik zou natuurlijk... Nee, wacht. Als ik nu is... Uh, of toch niet... De bezige zakenman bereikte het donkere bomenbos. En daar viel zijn blik op een klein ventje... dat somber over een plant gebogen stond. Goedenavond. Wil het gewas niet reizen? Ach ja... Soms denkt men wel eens dat men als bovenbaas alleen staat met de moeilijkheden. Maar dan is het troostrijk om op te merken dat ook een eenvoudige landman zijn zorgen heeft. Oh, oh, Ella, Ella, wacht even. Ik, ik ben geen eenvoudige landman, hè. Pardon, hè. Ik ben pepastinakel en ik hoor de planten groeien. Oh, wat aardig. Eh, is dat een mooi geluid? Ja, dat hangt ervan af, hè. Hm. Soms klinkt het als honing en soms meer als fiscus. Hm. Maar dit is een boze zomer. Ik hoor niks. Ik ook niet. Hoe, hoe komt dat? Ja, dat komt door de gele nerfknager, hè? Kijk maar, alle planten zijn aangevreten. Ja. Alles gaat hier naar de vernerving. Le, kom maar eens mee. Dan zal ik u eens iets laten snuiven. Maar het ruikt rood, hoor. Hoe kan iets rood ruiken? Zoiets vreemds heb ik nog nooit gehoord. En ik snap niet. Sst, sst. Daar, daar zit Voilà. Daar. De gele nerfknager. Ruikt het? Hè? Ruikt het? En dit is het begin, hè? Maar binnen twee zonnen zijn er zevenmaal, negenmaal zoveel als er nu zijn. Dan zijn er gilioenen. En dan wordt alles kaal. Kevers. Ja, ja. Een insectenplaag. Dat is vervelend voor het gewas. Ik heb daar wel eens van gehoord. Jammer, hoor. Kom aan. Ik ga maar... Oh, insecten. Oh, we oh, oh. zullen ze... Ja. Wat moet, heer Pastidakel. Oh, ja. Hier voor u staat de heer die u hebben moet. Ik, ja. Olivier B. Mommel, bezit alle DDT van de wereld. Oh, en wat is uh, DDT? <laughs> dat is het middel om insecten te verdelgen. Kakkerlakken en kevers en muggen en spinnen en alles. Het helpt onmiddellijk. U zult eens wat zien. Even spuiten en klaar. Hola, hola. Uh, dat kan niet, hè? Spinnen en muggen kunnen niet samen klaargespoten worden. No? Het, het kan wel. Ik zal u bewijzen dat ik dit weidje in één ogenblik kan reinigen van ongedierte. Nee, nee. Huh? Dat kan niet mogen. De enige manier om de gele nerfknager te bestrijden heb ik hier. Kijk maar eens. Oh, wat. Spinnenkoppen. Grote, vieze spinnen. Kweekt u die soms, heer pastidakel? Ja, ja. Dit zijn bruine sluipers. Ik heb ze net op tijd uit kunnen broeden. Want ze zullen een eind aan de nerfknagerplaag maken... ...voordat die te erg wordt. Deze sluipers, hè, dat zijn de grootste vijanden... ...van de gele bladheers, begrijpt u? Ja, ja. En uh, er is een mooi strijd gaande. De brede sluipers winnen het altijd. Ze moeten alleen even een tijd hebben, begrijpt u? Oh, bruine sluipers... Straks hebben we een spinnenplaag. Dan hangt Bobbelstein vol webben. En dan kan er hier geen wandeling meer maken... zonder griezelige draden in zijn gezicht te krijgen. Nee, dit is ouderwets en onhygiënisch... als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb wat beters. Uw beters is er niet. Men moet het nu eens aan mij overlaten... Dit is de kans om te laten zien hoeveel goeds een bommel kan doen... die met DDT bekleed is. Oh, goedenavond, heer Olivier. Er heerst een keverplaag in het gewas met uw welnemen. Dat dreigt een misoogst, zegt de rommelbode. Verschoon mij dat ik even sta te kijken, maar dit is He? betreurenswaardig nieuws. onzin! Ik heb de zaak in handen... Laat mij eens even bij het toestel, Joost. Ik moet orders geven. Heer Bommel pakte de keverplaag flink aan. De volgende morgen was dat reeds merkbaar. Toen nakels zijn ronde langs het gewas deed om te zien of de bruine sluipers al opschoten... werd hij opgeschrikt door vliegtuigen Het was een toestel van de Algemene Insectenbestrijdingsdienst... dat laag over het geteisterde landschap daverde... ...en dat in het voortvliegen een dichte DDT-nevel achterliet. Oh, gassen! Met het geluid van tolle kervel. Maar ik hoor ook dodenkopskruid. Het is niet de he. Het is prachtig. Nu kan men eens zien wat de moderne techniek vermag. Excuseer mijn storing, heer Olivier. Het gaat om de insecten met uw welnemen. Ja, ja, zo is het. goed met het ongedierte en onverbiddelijke hout toe. Uh, uh, uh, wat kom je doen, Joost? Het gaat om de muggen in uw slaapkamer, als u mij toestaat. Ja. Die zit vol en het geboet is gewend geraakt aan mijn bespuitingen. Ik was reeds zo vrij om dat gisteren op te merken. Uh, hebt u niet iets anders dan die DDT? Wat schort eraan, goede vriend? Zijn de insecten niet verdeld? Amai niet. Ze zijn allemaal verdeld. Nu, dat is toch mooi? Waarom kijk je dan zo, Sip? Ben je niet blij dat de keverplaag ten einde is? De kevers? Ja. Die leven nog, hoor. Huh? De gele nerfknagers zijn gehard. Ze kunnen er tegen. Nee, mijn verdelgers zijn verdeld. Kijk maar, daar liggen ze, en de kevers kunnen nu ongestoord hun gang gaan. De bruine sluipers zijn dood en het zal lang duren voor ik een nieuw broed zo klaar heb. Hè? Het hele gewas gaat naar de vernerving. Ach, wat is dat nu naar? De kevers kunnen er tegen. Net als de muggen uit mijn slaapkamer. Wat nu te doen? U moet niets doen. Door uw gedoe maar... worden de gele nerfknagers een geweldige plaag. Uh, ik zal het goed maken, heer Vastinakel. Nu zal ik iets laten spuiten waar die gele nerfknager niet voor terug heeft. Het is uit met mijn geduld. Oh, ik tref het slecht. <tacht> ze zijn hier bezig met de insectenbestrijding waar ze het in de krant over hebben. Oemf. Oh, ik wil wedden dat de heer Bommel hier de hand in heeft. Dat zal ze leren. Nu zullen we eens zien wie hier de sterkste is. <lacht> Ho, dag, jonge vriend. Ik hoop dat je niet langer koppig bent. Je ziet nu dat ik mijn aandelen goed gebruik, nietwaar? Hm. Kijk, nu liggen ook de kevers met de pootjes omhoog. Ze zijn uh, uh, verdeld, bedoel ik. Be -be -be Begrijp je uh, wat, wat ik bedoel? Waarom zeg je niet, jonge vriend? Het, het heeft toch geholpen? Ze zijn dood. Mm -hmm. ja. ja, ik zie het. Alles is dood. Alles. Alles is dood. De spinnen, de kevers uh, en de plant. Hoe vreselijk is dit alles. Uh, heer uh, Pastinakel, waar, waar, waar gaat u naartoe? Ik zijn er mee weg. Ik vertrek naar een andere streek. Oh. Hier wordt de natuur naar de verturving geholpen. Dit is de buurt van de dolle kervel en het dodenkopskrijt. Uh, maar... maar uh, zo, zo, zo, zo heb ik het niet bedoeld. Uh, dat is... Dit is niet om aan te zien. Het eens zo bloeiende landschap is een woestijn geworden. Ach, wat heb ik gedaan. U hebt het evenwicht in de natuur verstoord. Evenwicht verstoord? Ja. Oh, maar dit is veel erger, jonge vriend. Ik heb de bruine sluipers uitgeroeid. Hm? Die spinnen, die weet wel... Oh. Die waren de enige goede bestrijders van de keverplaag, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat bedoel ik juist. Het enige wat u nu kunt doen, is om spinnen uit een onbesmet gebied hierheen te brengen. Spinnen hierheen brengen? Mm -hmm. oh, maar natuurlijk, dat is het. Oh, ik had het zelf kunnen bedenken, als ik maar niet zo in de war geweest was. <middels> OBB, ah. uitstekend gedaan, jongen. Nou. Je hebt hier een mooi stuk braak van gemaakt. Rijp <laughs> voor industrialisatie en zo. Flinke aanpak. Je kan gebouwd worden. Wat zijn je plannen, OBB? Wat ga je ermee doen? Doen? Ik moet iets aan dit braakstuk natuur doen, dat spreekt... De spinnen zijn dood en nu moet ik op reis naar een onbesmet gebied, als u begrijpt wat ik, ik bedoel. Ik kan je niet volgen, maar goed, ik drink niet aan. Je hebt recht op je eigen manipulatie. Uh, ja. En als je op reis wilt, kan je gebruik maken van mijn privévliegtuig. Oh. Vliegveld van de Verenigde Olie is hier vlakbij. Hier is mijn kaartje. Ga je gang. Oh. Dat is aardig. Help ik jou, dan help jij mij. Ja. Als je iets leuks hebt, gaan we een paar aandelen ruilen. Daar God. reken ik op. Goeie reis. Heer Olly stak het kaartje in zijn zak en begaf zich, gevolgd door Tom Poes, in de richting van het aangeduide vliegveld. Vreemd. Dan gaat hij weer met dat bleke ventje. Wie is dat toch, Steenbreek? Een zekere T. Poes. Niemand, meneer. Een onvermogende. Ik heb daartegen gewaarschuwd. We moeten die in de gaten houden, want hij bevalt me niet helemaal. Een OBB maakt een erg onzekere indruk. Hij rijdt onopvallend achter hem aan. Ik wil weten wat hij van plan is. Waarom wil hij op reis, Steenbreken. Ik weet het niet, meneer. Wilt u dat ik een in informatie trek? Ja, trekt niks. Waarom denk je dat ik hem een privévliegtuig leek? hè? Omdat ik hem zo aardig vind, soms? Ik weet het niet, meneer. Ja, weet niks. Ik leen hem mijn vliegtuig om te weten wat hij doet. En vragen waar hij vertrokken is. En noem maar geen meneer. Men weet het niet, AWS. OBB is afgereisd naar het zuiden. Hij zoekt een onbesmet gebied, zei men mij. Wat zit daar achter? Rijen. Steenbreek. Je steenbreek. me niet Naar huis? Niks naar huis. Met zijn terugkomst wil ik een appeltje met OBB schillen. Breng me naar de aerodrome bungalow. En dat gemeneer van je begint me erg te vervelen. Ik ben geen minvermogende, meneer. Het vangen van spinnen is geen gemakkelijk werk. En vooral de bruine sluiper is moeilijk te vatten. Maar heer Olly zet het door. Het zou te ver voeren om een volledig verslag van de tocht... naar de onbesmette streken in het zuiden te geven. En ik wilde slechts vaststellen dat men de beide reizigers... op een morgen het vliegveld weer kon zien verlaten. Bij de uitgang werden ze opgewacht door de heer Steenbreek. Welkom, OBB. Uw reis is voorspoedig verlopen, ik hoop. Zeker, erg goed hoor. Maar mijn naam is Bommel en niet OBB. Oh, juist. Ik ben blij dat te horen. Ja. Mag ik dan nu even vragen wie dit hier is? Huh? U hebt toch geen onvermogene een gratis reisje bezorgd? Huh? Wanneer deze niemand heeft meegereisd... zal u moeten betalen, dat spreekt. Dit is geen niemand. Uh, dit is mijn jonge vriend Tom Poes... die mij geholpen heeft bij het spinnenvangen. Wat? Met spinnenvangen? Uh, u bedoelt toch niet... Uh, spinnen, bedoel ik? Bruine sluipers. Tegen de kevers, als u begrijpt wat ik bedoel. De DDT deugt niet... De heer Steenbreek bracht heer Bommel... ontsteld naar de bungalow waar AWS verbleef. Hier is OBB, meneer Steinhakker. Ja. Ik weet nu wat hij in het zuiden gedaan heeft. Hij heeft spinnen gevangen om de natuur te helpen. DDT deugt niet, zegt hij. De natuur helpen. Ja, tegen de kevers. U weet wel. Natuur, Bah. Meneer, de natuur is de vijand van het kapitaal. De natuur werkt gratis. En gratis is een vloek, een gruwel. de natuur moet produceren. Wij moeten produceren. Wij, wij zelf. Oh. Ik snap het. Daar zit iets in. Spinnenvangen is heel eng voor iemand van mijn stad. Nee, we moeten zelf produceren. Wat produceren? Spinnen natuurlijk. Wat zeg je daar? Wil je spinnen produceren? Oh ja, waarom niet? Van blik met een mechaniekje erin of zo. Als knaap had ik een speelgoedolifantje dat lopen kon en dat uit zichzelf een bochtje maakte. Oh, het was erg leuk. Aardiger dan DDT. Want dat slaat op mijn neus. En de kevers kunnen er tegen. Verenigde Electronics... Radar Limited Computers Company... Edson en Generale Chemicaliën... Uh, het loopt op. Dat olifantje kon ook achteruit lopen. Er zat een pilletje in zijn buik... En wanneer... Het loopt op, maar het is te doen. We zullen een vondst hm. ter beschikking stellen. Trek wat geld aan, steenbrek en breng de zaak aan het rollen. Uitstekend, het meneer. Een interessant project, jongen. Ja. Ga je gangen, maak er iets moois van. Op dat moment viel zijn blik op Tom Post, die geduldig had staan wachten. Eén ding. Ga niet met een niemand om... want dan komen er moeilijkheden. Geen omgang met min vermogenden... voor een bovenbaas, OBB. Ja. Dat staat in de voorschriften. Op een ochtend, niet lang daarna stond Tom Poes bij het hek voor zijn huisje... en staarde naar de bladeren die reeds begonnen te vallen. Hm. Heer Olly mag dus niet met me omgaan. Nu, ik zal het hem niet lastig maken. Maar ik ben bang dat hij het alleen niet redt. Hij is in gevaarlijk gezelschap. Joost, ga je naar de stad? Inderdaad, met uw welnemen. Vanmorgen viel mijn blik in de krant en toen zag ik dat de DDT nieuwe aandelen uitschrijft. Oh, ik heb geen verstand van die dingen. Jij wel? Ach, ik heb wat spaargeld, ziet u. Oh. En um, het is altijd verstandig om dat goed te beleggen, wanneer ik mij zo mag uitdrukken. Heer Olivier zal bovendien mijn deelneming op prijs stellen. Hm, misschien wel. Mag ik die krant even inzien, Joost? Alsjeblieft. Goedendag, heer Poes. Hm. Hier is het bericht. Frisse wind in de insectenbestrijding. DDT gooit het roer om. Wat de natuur kan, kunnen wij beter. Al dus OBB. Bedrijvigheid op de beurs. Hm, het lijkt me niks. Dat wordt narigheid. En het komt allemaal van die foute wetenschap. Daar woei inderdaad een frisse wind door de insectenbestrijding, dat bleek al spoedig. Op het door krachtige bespuitingen zo brakke land, verrees met grote snelheid een fabriek vol elektronische snufjes voor de aanmaak van mechanische spinnen. Dit werk werd geleid door de DDT-koning persoonlijk. s morgens vroeg tot avonds laat kon men hem bij de bouw waarnemen. Hier een bouwvakker hinderend met een kort opbeurend woord... en daar een nachtwaker tot grotere spoed aanzettend. Op een morgen kwam hij zodoende Tom Poes tegen. Dat is niet vervelend. Die op weg was om een kijkje te nemen. Maar heeft mij verboden om met onvermogende om te gaan. Maar het staat mij tegen. Als hij mij aanspreekt zal ik toch... Op dat moment bemerkte hij dat Tom Poes hem zonder goed gepasseerd was. Me... Oh, dat is het toppunt. Dat gaat te ver. Topoes! Waarom negeer je mij? Als ik jou niet mag zien, is dat nog geen reden om mij niet te zien. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel. Uh, uh, men heeft mij gezegd dat ik beter niet meer met je kan omgaan, bedoel ik. Ja, dat heb ik gehoord. Ah. Daarom maak ik het u niet moeilijk. Dag je Olly. de fabriek klaar was, wierp heer Olly zich op de aanmaak van mechanische spinnen. Aanvankelijk stiet hij op gesloten deuren en op de zwijgzaamheid van de leidinggevende ingenieur, een zekere Ambrosius Torgelspitter. Maar op een dag nodigde deze hem uit om de vorderingen van het werk in oogenschouw te nemen. Hier ziet u ons eerste resultaat. Heel leuk, maar is hij niet een beetje, uh, groot? Dit is slechts een proefexemplaar. Oh. Het is nu helemaal moeilijk om de benodigde zintuigen na te bootsen. Ja, ja. Zelfs laat men de meeste weg, begrijpt ja. u wel. Een wet maken kan het exemplaar dan ook niet. Tot. De hoeveelheid elektronische instrumenten die daarvoor nodig zijn... zouden de omvang geven van een huis... Yes. We moeten de instincten eveneens weglaten. en ook de andere eigenschappen die niet ter zake doen. Kijk, in deze afdeling hebben we een prototype ontwikkeld. dat niet groter is dan een vuist. Een wonder van vernuft en technisch kunnen, OBD. Het kan iets waarnemen, erop afspringen en doorbijten. Ja, we komen er wel. Vooral als geld geen ons speelt. Ja. Knap hoor. Het moet zijn tijd hebben. Wanneer ik geduld heb, gebeurt er vanzelf wel iets... ...waardoor heer Bommel spijt krijgt van de duit die hij oneerlijk gewonnen heeft. Goedemorgen, heer Poes. Hm? Het is prettig dat heer Olivier een nieuwe winter de insectenbestrijding laat waaien. Hm. Ik heb daar het volste vertrouwen in, met uw welnemen. Ik heb dan ook een aandeeltje DDT gekocht, een goede belegging, zei de bank mij. Oh. Men is bezig met een nieuwe vinding, en als die slaagt zullen de stukjes aardig oplopen als u mee toestaat. Hm. Hier is de nieuwe vinding, een wonder van vernuft, een oneindig ingewikkeld mechanisme, hm. samengebald tot de grootte van een vuist. Ja, mooi jongens, laat maar eens kijken. Ik hoop dat het goed zit. Denk eraan, voordat de zaak bekend wordt, heb ik recht op een paar aandeeltjes. Dat heb je me beloofd, OBB. Oh Aandelen? Oh die! Best hoor, maar het gaat toch om de insectenbestrijding, niet om de stukjes? De heer Torgelspitter opende plechtig zijn doosje boven het tafelblad van de oliekoning. Er klonk een tikkend geluid... En nu betrad de metalen spin het glanzende houtwerk. Ja, wat zegt u daarvan? Elektrische ogen en pulsen en zo? Elektronische impulsen. De, de oogjes kijken. Kijk maar. Aardig, heel aardig. Oh, een wonder van verduft. Het herinnert mij aan, aan een speelgoedoliefantje dat ik als knaap. warme je olifant, o bb. Oh, oh. Ik wil wel eens zien wat je gedroogd met een insect doet. Want daar gaat het tenslotte om. Daar AWS een bekwaam vanger was... hield hij de vriemelende vlieg plotseling tussen de vingers. Alsjeblieft. Heer Olly staarde ademloos van de vlieg... die zich wat de vleugels streek... naar de metalen spin. Deze laatste liet besluiteloos de elektrische cellen... door de oogkassen rollen en hief enkele poten op... Het was duidelijk dat hij zich gereed maakte voor een aanval, en terwijl de toeschouwers geboeid toezagen, kwam die dan ook. Het mechaniek schoot voorwaarts en beet zich vast in de vinger van heer Bommel's linkerhand. Hij oh, oh, oh. <morgen> ah, is dat laatste die op mij nu het ja. ging even mis, maar, maar ik, ik weet zeker. Jij weet niks zeker. Ik ben de enige die hier iets zeker weet. Huh? Wat, wat dan? Wat, wat weet u zeker, bedoel ik? Ik weet wat dit grapje heeft gekost. Twee miljard, jongens. Twee miljard Florijnen. Is het gelukt, meneer Stijnhakker? Kunnen de aandelen worden uitgewisseld? Er wordt niks uitgewisseld. Integendeel. Er is een crisis in de DDT. Wat, wat, wat, wat, wat betekent dat? Gaat mijn spin niet door? houden we zich mee op, bedoel ik? Wat dacht je dan? Schrijf het af, jongens. Ja, ja. Als we dat speelgoed van jou zouden verbeteren... en het aan de lopende band gingen maken... zou het nog een paar duizend florijnen per stuk gaan kosten. En, en, en betekent dat... Uh, ja, we weten wel... Uh... Juist! Dat betekent dat het DDT-kapitaal... door een fusie gesaneerd moet worden. Schiet op! Ja, ja. Steenbreek! Ja, ja. En luister goed, OBB. Dit is leerzaam. Dit is leerzaam? Ja, ja. Maar wat gebeurt er nu met de insectenbestrijding... als u begrijpt wat ik bedoel? We gaan gewoon door op de oude manier. Die fabrieken moeten toch ook blijven draaien, nietwaar? Hey, dit was een aardigheidje, jongen. Beschouw het maar als leergeld. De heer Steenbreek had zich intussen naar het hoofdkantoor van de Rommeldamse Bank gerept. Er is een crisis in de DDT. Het kapitaal moet door een fusie gesaneerd worden, meneer Pletduitig. Orders van AWS. Het is gebeurd. De isolatie is opgeheven. Zodat de DDT kan imploderen. Houd de rode streep in de gaten, meneer Timbreed, en zeg maar ho als het genoeg is. De geharde geldbediende wist wat er gebeurde. Het grote geld trok het kleine geld aan. Rinkelende munten en fladderende bankbiljetten bewogen zich in de richting van de DDT-kluis... en er was niemand die het gebeuren kon tegenhouden. Wat... Gebeurt hier met uw goedvinden? Er is een crisis in de DDT. Wij hier op de bank zagen het al een poosje aankomen. En oh. ik heb mijn portemonnee oh. thuis gelaten. Maar er zijn heel wat lui die nu hun geld verliezen. Oh. oh. Een crisis in de DDT. Ik weet niet wat dat precies betekent. Maar ik begrijp wel dat mijn spaarcentjes weg zijn. Dat is heel droevig. Jarenlang heb ik me ieder genot ontzegd. Ik heb gepot en gespaard om iets opzij te kunnen leggen voor moeilijke tijden. En nu ben ik alles kwijt als ik zo vrij mag wezen. Wat betekent dit nu? Ben ik alles kwijt? Al mijn geld bedoel ik? Ja, dat is onzin. Uh. Iemand van de bovenste team raakt nooit zijn geld kwijtje meer. Oh. Een bovenbaas zuigt gewoon nieuw kapitaal aan. Oh. hoe moet ik dat doen? Dat zuigen, als u begrijpt wat ik bedoel? Zeker niet. Maar... aantrekken doet steenbreek wel. Oh. Wij moeten de grote lijn in de gaten houden. Ik, ik zie geen lijn. Nee, jij bent nog een beginner. De insectenverdelging was te zwaar, dat is duidelijk. Geef de DDT maar terug... Dan zal ik je het Generale Energie Syndicaat geven. Dat loopt vanzelf. Je treft het, jongen. Die energiestukjes staan goed. Geen wonder. Er is juist een nieuwe energiebron gevonden: het solium. Je weet wel. Solium? Wat is dat? Solium is een nieuw element. 1 gram solium geeft genoeg energie om een wereldstad gedurende een jaar van kracht te voorzien. Geweldig, niet? Ja, geweldig. Hé. Hey. Wie lopen daar? Het heeft praktische energie uit niks. Geen wal met de schoorstenen meer. Geen geknoei en gedoe. Je zit goed, OPP. Ja, ja, ik, ik zit goed. Kijk, daar lopen Jost en Tom Poes. Ze zien er gedrukt uit, als u begrijpt wat ik bedoel. Ah, Onvermogende. Huh? Hebben zeker een strop gehaald. Ach ja, dat soort is altijd de dupe. De stakkers. Kijk eens wat ik hier heb. ...syndicale aandelen, jongens. Syndicale aandelen? Ja, die zijn heel wat beter dan DDT, hm. wat jullie. Gefeliciteerd, heer Olivier. Ja. Ik voor mij had alleen maar DDT. En nu heb ik niets meer met uw welnemen. Had jij DDT-aandelen? Hm. Dat is nu toch jammer. Ik bedoel, die zijn gefuneerd. Aangezogen door een sanatie. Uh... Zoals u wilt. Maar mijn spaarcenten zijn weg. Oh, door mijn schuld? Dat gaat niet. Ik zal je de schade vergoeden, hoor. Geld speelt voor een heer geen rol. Kijk, hier. Eén hier ogenblikje. Geld speelt de hoofdrol. Leer dat van mij. Geen schenkingen aan onvermogenden. Dat zou de geldmarkt in gevaar brengen, begrepen? Onthoud dat. Pas op, als ik het merk... Respect, Joost. Het gaat niet. Het zou de geldbaarheid in gevaar brengen. Zeer betreurenswaardig. Ja. Ik zal genoodzaakt zijn om mijn ontslag aan te bieden. Als ik zo vrij mag wezen. Huh? Meen je dat? Ja. Niet om het geld, jonge heer. Daar zou ik overheen stappen. Maar omdat geld een hoofdrol speelt voor heer Olivier. Kijk, dat schokt me met uw welnemen. Excuseer, heb ik u goed verstaan met uw welnemen? Ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik, ik weet het niet, bedoel ik. Wat heb je verstaan? U begrijpt me best. U wilde mij een schadevergoeding geven. Voor mijn DDT-aandeel dat u gelardeerd hebt, als ik zo vrijmoedig mag wezen. Oh, dat. Het gaat niet. Het spijt me, Joost. Het zou. Het zou de geldmarkt in gevaar brengen. Zegt ABS. Geloof me, dit doet mij meer pijn dan jou. Zeer wel. Dan zie ik mij genoodzaakt mijn ontslag te nemen. Sta mij toe u succes te wensen op de geldmarkt. Vaarwel, heer Olivier. Maar, maar, maar ik weet niet, het doet me echt meer leed dan jou. Heer Olly besloot zich over zijn neerslachtige stemming heen te zetten. Hij nam een stok uit de paraplu-standaard... en begaf zich op weg naar het terrein waar het nieuwe element gewonnen werd. Nou, het is toch werkelijk mooi wat men met geld kan doen... Denk eens aan, één gram sodium levert voldoende energie voor heel Robeldam, een jaar lang. Dat is toch prachtig. Ach, ik moet me maar niets aantrekken van de dingen die onvermogenden tegen me zeggen. Ik moet dapper voortgaan op mijn eenzaam pad. Zo denkende wierp hij een blik om zich heen en nu viel het hem op dat hij zich door een woestijn bewoog. Omgewoelde en gescheurde aarde strekte zich tot aan de horizon uit... ...en het gaan werd bemoeilijkt door vernietigde rotspartijen en omgevallen woudreuzen. Nu werd ook zijn aandacht getrokken door monsterachtige machines... ...die zich aan de einde brullend bezighielden met het verspulveren van de grond. Welkom, een groot aardige arbeid. Wat? Komt mede en neemt alles rustig in oogenschouw. Het zal gevallen. Ja, ja, maar, maar, maar, wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Wij, wij gewinnen de zolium. Oh. De bodem is hier zeer rijk met dit element begiftigd. Twee vierkante kilometers van malen landschap leveren reeds één gram zolium op. Vroeger, uh, vroeger was hier toch een, een, een bos, een hekwerk? Een e e e e ja, allerhand wild gegroeid. Aber da unten ist ein reiches Lach, das und war in der Laboratorium. Wir haben Mammutschäufers eingesetzt und die machen kein Scherz mit der Streukwerk. Der Schäufer vermalt der sagt tot Pulp. Und der Pult wird geschüttet unter Magneten, aber an der Solium, also ein ganz feiner Anschlag bleibt kleben. Ein Gramm per dubbele Quadratkilometer. Bruder, das ja, ja, ja. Toch machtig, die techniek. 1 gram zodium een jaar energie. Dat is groot aardig, bedoel ik. Ah, ah daar staat Tom Poes. Ja, wat zal ik doen? Doorlopen of groeten? Of wat? Dag, Olly. Oh, dag, uh, jonge vriend. Hm. <coughs> Mooi weertje, hè? Hierboven bedoel ik. Ik bedoel, uh, boven de wolken schijnt de zon. Zoals mijn goede vader altijd. <coughs> ja, de vlakte daar beneden is een beetje stoffig. Tja, tja. Men moet wat voor de vooruitgang over hebben... Weet je dat uit twee vierkante kilometers landschap één gram solium, ik bedoel, weet je dat één gram solium een stad een heel jaar van energie kan voorzien? Oh ja? Ja, zeg het maar rond uit. Zeg maar dat je me een natuurvernieler vindt. Vindt u dat? Ja. De, de, de, de, de, de <store dominate> nee, bedoel ik. <bbe> dat vind jij, als je begrijpt wat ik bedoel. <ruim cerfira> 1 gram sodium. Geen gassen, geen vuil, geen walmende schoorsteden meer. Oh, dat is fijn. Met jou valt niet te praten. Hm? Je bent jaloers. Dat is het. Er is niemand die mij begrijpt. In stilte ben ik bezig de weldaad van de solium over de wereld te verspreiden. Door mij stijgen de mammoed-aandelen en hebben vele schuiverbestuurders werk. En wat doet men? Men noemt mij een natuurvernieler. Het is wel bitter. Voor hem vloog plotseling een hamertje door de lucht. Wat is dat? Waar komen die gereedschappen vandaan? Het viel ritselend in de herfstbladeren, waar het gevolgd werd door een tangetje en enige schroeven. Ik al! De breinbaas. Och nee, geen breinbaas. Ik begrijp het allemaal niet zo goed meer. W wat begrijp je niet? Ik begrijp niet wat er gebeurte. De woestijn nadert. En daarom ben ik nee. bezig te verhuizen. Maar waarom? Weet u ook waarom men bezig is de groeisels te vermalen? Nee. U weet zoveel. Och ja, dat kan ik toevallig wel uitleggen. Kijk, het zit zo. Hier in de natuur wordt zolium gevonden. En 1 gram zolium. Wat is zolium? Solium is. Uh, is uh, wel, het geeft energie. Als je begrijpt wat ik bedoel. 1 gram zolium geeft genoeg energie voor een jaar. Voor een hele stad. Geweldig, hè? Heel geweldig. <laughs> ja. Nou, is een gram veel? Nee, juist heel weinig. Dan begrijp ik het huh? niet. Je hebt zo'n reusachtig denkraam. Wat voor u weinig is, is voor mij veel. Want het bos hier beneden is vermalen. En ik vond het een groot bos. Als u zegt dat de woestijn goed is, dan is die natuurlijk goed. Wat is een dwerg tegenover een reus? Zo moet je het niet zien. Ik bedoel, eh... Uh, ach, wat bedoel ik eigenlijk? Komt u niet even naar binnen. Ik heb een futvoeder gemaakt. Die eeuwig kan draaien. Het is maar dom werk, maar als u hem wilt zien. Ach nee, een andere keer graag. Mijn hoofd staat er nu niet naar. Ach ja. Wat is zo'n knutsel voor de reus bommel? Ik ga beter gaan verhuizen. Ach, ik weet al. Mag ik die futvoeder eens zien? Toevallig hoorde ik net wat je tegen heer Olly zei. Kom binnen. Denk om het trapje. En de natelaar hangt uit elkaar. Dat komt van de verhuizing. Oh. Maar de futvoeder werkt nog. Wat is het eigenlijk? Oh, heel gewoon. Een eeuwig bewegen, je weet wel, hm? die altijd blijft draaien. Kijk maar. Leuk, hè? Eeuwig bewegen, hè? Hoe kan dat? Oh, heel gewoon. Je doet gewoon een slangetje aan de genom en dan steek je het in de grond. Dan trekt de zappel vanzelf omhoog, zodat het wiel gaat draaien. Oh, ja. Makkelijk hoor, zo'n altijd draaiend ding. Je kunt er van alles mee doen. Water uit de put scheppen en... Ach, ik weet niet wat allemaal. Ik heb maar een klein denkraam. Bommel zou wel meer dingen weten. Hmm. Dit is nog iets heel anders dan zijn solium. En zou het ook werken wanneer het zo groot was als een huis? Als een huis? Hmm. Dat zou vreselijk veel fut geven. Het kan wel, hoor. Maar waarvoor heb je zoveel fut nodig? Voor een stad, bijvoorbeeld. Een reusachtige futvoeder zou alle energie kunnen geven... zonder dat er landschappen voor vermalen moeten worden. Je hoeft niet te verhuizen, hoor. Heer Olly zal zorgen dat de woestijn niet verder komt. Heer Bommel was bezig op ongeschoolde wijze herfstbladeren aan te harken. Het helpt niet. Bij ieder windje vallen er meer... En het waait maar. Ach, dit is geen werk voor een heer van mijn stand. Ik wilde maar dat Joost terug was. Het leven van een bovenbaas is moeilijk, als hij alleen is. Een bovenbaas is altijd alleen. Met min vermogende mag je niet omgaan. Dat zou het geldwezen in gevaar brengen. Maar... Dag, dagje Bommel. Oh, dag, jonge vriend. Kom je even binnen. Dan zal ik thee zetten. 1 gram solium geeft veel energie, maar het kost een groot stuk natuur. Ik, ik weet het, ik, ja. ik weet het, maar één kopje thee... Uh... Maar daarnet heb ik met Kleet al gesproken. Die heeft een toestelletje dat eeuwig kan draaien. Oh, op niets. Leuk, hè? Dag, heer Olly. Eeuwig draaien? Op niets? Maar dan... Wacht eens, bedoelt die jonge vriend soms... Ja, natuurlijk! Ik begrijp al wat hij bedoelt... De oliekoning Amos Weer was teruggekeerd naar zijn woning in de Gouden Bergen. Die dag had hij de tijd gekort door het uitwisselen van enige aandelen met de ploffietsmagnaat Grint. En nu zaten de beide heren een weinig uit te blazen. Die sodium, daar zit wat in. Ik moet de motor en wat omgooien, dat spreekt. Maar ze blijven in de markt, en of ze nu op benzine of op sodium draaien. Een beetje reorganiseren, saneren en het loopt vanzelf. Maar jij zit ernaast, Arius. Je kunt met je olie ballen gaan pakken. Ach, men moet twee vierkante kilometers aarde vermalen voor één gram solium. En de mammoetschuifers die dat werk doen lopen op olie. Voorlopig nog wel nee, tenminste. wensen. Niet lang meer. Over een maand geef ik geen plof meer voor jouw stukjes. Een maand is genoeg, jongen. In vertrouwen gezegd, ik heb de zaak onder controle. Ah. De solium is in handen van die nieuweling, OBB, de brodelaar met die spinnen. Je weet wel. Als je genoeg voorraad heeft, ruil ik mijn olie tegen zijn energie. Weet hij veel. Heel goed. Die spinnen. Dat was... Wat zei je? Heeft OBB de solium? Ja, ja die nieuweling, je weet wel. Niks nieuweling. Die spinnen hebben mij mijn maaimachines gekost. Die knoeier is dat alles in staat. Niets is hem heilig. Ach, kom, je overdrijft, NG. Het gaat om het spel en niet om de knikkers. Want we hebben alle knikkers. En het spel was vermakelijk, zeg nou zelf. Houd die OBB in de gaten. Hij is gevaarlijk, dat voorspel ik je. Als er iets met de energie verkeerd gaat, dan zitten we fout. Vooruit, help af. Uh. ABS gaf zich gewonnen. In zijn hart was hij ook niet geheel gerust en daarom besteeg hij zuchtend het hefsroepvliegtuigje dat altijd tot dit doel gereed stond. Niet lang daarna kon men het toestel op het grasveld achter Bommelstein zien landen. Toch daar dit weinig gerucht maakte, trok het niet de aandacht. Heer Bommel had het trouwens te druk om op zijn omgeving te letten... Hij zat oplettend tegenover het vreemde toestelletje dat Kweetal op zijn verzoek op het gazon had neergezet en staarde naar het snorrende wiel. Oh, wat aardig! Blijft het nooit stilstaan? Nee. Zolang het slangetje in de grond steekt, trekt er een zappel in de genom. Dat gaat altijd maar door, hè? zolang de aarde draait. Oh. Waarom weet ik niet? U zult dat beter begrijpen. Ja, ja. Nou, natuurlijk. Het is mooi hoor. Goed, u mag hem hebben. Oh, als u de woestijn tegenhoudt. Ik kom eens kijken, jongen. Ah. Hoe is het met je generale energie syndicaat? Ah. En, eh, wat ah. heb je daar? Een futvoeder. Leuk, hè? Weigert nooit. Uh, wat? Wat is dat? Loopt uh. het op sodium? Oh, nee. Dit is veel beter. We kunnen die sodium wel vergeten, ABS. De futvoeder... ...loopt op niets. Zolang het slangetje maar in de grond steekt... ...en de aarde draait. Als u begrijpt wat de... ik... Stop dan. dat deugt niet. Dit is tegen de orde naar dingen. Wat? Wat deugt niet? De putpoeder is toch goed? Hij draait altijd zonder dat het nodig is om het hele land te vermalen. Want hij loopt op niets, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het juist. Hij loopt op niets. Wat koop ik voor niets? Wat verdien ik met niets? Stop dat ding en kom mee. Wij staan voor een crisis. Wacht even. Dit gaat zomaar niet. Ik, ik moet de sodiumwoestijn tegenhouden, want die is niet meer nodig. Ik moet voor energie zorgen. Energie niet. Stop het. Vlug. Dit is AWS. We staan voor een crisis. Ik herhaal een crisis. Het perpetue mobile is uitgevonden. Energie uit het niks. Roep onmiddellijk de bovenste team bij elkaar. Oh, niet zo hard. Dat gehoor is slecht voor mijn bloeddruk. Maar wacht even. Waar ben ik? Waar gaan we heen? Maar wat wil hij eigenlijk? Kachelkoning Odin Salamander. Wat is een uh, perpetuum mobile? Iets met energie. Een crisis in de energie of zo. Zoiets als aardgas werd ik. Ik had al direct het gevoel dat er iets kritiek was met het sorry. Sinds OBB ermee te maken had. Die knaap die gaat met min vermogen om. En ik ben benieuwd wat ons boven het hoofd hangt. Dit is OBB. Hij heeft de hand gelegd op een nieuwe uitvinding. De eeuwigdurende beweging. Energie uit niets. Wat zou dat? Plastic koning Basil Horkitsch. Wat er gaat mij dat aan? Uh, dat zie ik ook niet. Smeerselkeizer Leverol. Uh, wat is een eeuwigdurende beweging? Uh, uh, dat is een futvoeder. Uh, uh, een soort wiel dat altijd draait. Zomaar vanzelf. Op niets. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, we hebben die sodium niet nodig. En ook geen olie meer. Het einde van de steenkolen. En de motoren dan? Wie denkt er aan de motoren? Energie uit niets. tikt is geen gasregel. Heb ik daarvoor mijn aardgas aan de olie gekoppeld? Maar, maar, maar zijn jullie daar niet blij? Zo'n deeltje betekent toch welvaart voor iedereen? Want het loopt toch niets, echt waar? Ik kan het laten zien. Blij. Dit is het ja. einde. Kom jongens, kom, kom, kom. Er is toch helemaal geen reden voor al dit misbaar. Het is immers nog niet te laat. Het is nog niet te laat. Dankzij OBB zijn wij nog op tijd. Goeie ouwe OBB, gelukkig dat je zo waakzaam bent. Ja, wat een neuzen. Door de OBB hebben we de uitvinding... van de eeuwigdurende beweging in handen gekregen. Kralige jongen, knap. Hoor. Oh och ja, toen ik die futvoeler zag... begreep ik direct dat hij belangrijk was. Dit is het, dacht ik. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom... Juist... En daarom moet jij zorgen... dat die uitvinding... vernietigd wordt. Precies. De uitvinding... en ook de uitvinder. Zorg daarvoor, OBB. Ze moeten vernietigd worden. Vernietigd? Waarom? Aan het werk, OBB? Het lot van het steenkolenkapitaal... ligt in je handen. Denk toch aan je eigen energie, syndica. En denk aan mijn olie. Ik zal je wel helpen, jongen. Je bent nog te zacht. Maar je zult het wel leren. Ah, oh, vernietigen. Ja, ja. Denk aan je eigen energie-syndicaat. Ach, oh, hoe vreselijk is dit alles? Wat moet ik nu doen? Moet ik hem uit het raam gooien? Natuurlijk niet. Oh. Dit apparaat moet in de kluis, net als de huh? eeuwig brandende gloeilamp en de huh? andere gevaarlijke uitvindingen. Nee, we moeten de formule en de uitvinder vernietigen, voel je wel? Maak je er maar geen zorgen en doe wat ik zeg, dan komt het best in orde. De uitvinder vernietigen. Ach, wat moet er van mij terechtkomen? Dat hoef jij niet te doen, jongen. Daar hebben we min vermogen voor. Ik laat Steenbreek bij je achter... en die zal het vuile werk voor je opknappen. Niet waar, Steenbreek. Oh, zoals u wilt, meneer Stijn. Had... Noem maar geen meneer. Ik ben je gelijk en niet. Nog één misstap van je vliegtuig. aan oh, Hoe moet dat nu? Ik heb kweet al beloofd dat ik de woestijn zal tegenhouden. En in plaats daarvan... Het is allemaal voor mijn bestwil, dat begrijp ik langzamerhand wel. Maar toch, waar gaat het met mij? Hij had de deur geopend om zijn huis te betreden. En meteen sloeg een geur hem tegemoet. Overal hingen spinnenwebben en een grauwe stoflaag had zich over de inrichting gelegd. Ja, Joost is weg. Het leven is heel moeilijk voor een bovenbaas alleen. Wat moet ik beginnen? Ja, bah. Ja. U leeft als een minvermogende OBB. Mijn eerste taak zal zijn om u met de gemakken te omringen die bij uw stand passen. De heer Steenbreek wist van aanpakken, dat bleek. Hij belde de stichting tot dienstverlening voor bovenbazen op... en niet lang daarna een groepje geoefend personeel zich geruisloos door het pand. In een hoog tempo werd er geveegd, gekookt, gedekt en opgediend... zodat heer Olly zich om tien minuten over acht reeds aan het hoofd van een welvoorziene tafel bevond. Hmm. niet slecht, vindt u wel? Uh, nee, het is verbazend. Ho hoewel. Uh, ja, zo ziet u. Huh? Er bestaat nog wel eerste klasbediening. Geld speelt natuurlijk een grote rol. Want de stichting tot dienstverlening kost meer dan het hele departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Hmm. Maar ja, wat wil men? Uh, ik, ik weet ik niet. Wat wil men eigenlijk? U komt mij wat bedrukt voor. Uh. Daar is toch geen reden voor, dunkt men. Iedereen staat klaar om u op uw wenken te bedienen. Ja, ja. Maar wanneer ik aan vroeger denk... De maaltijden van Joost waren... Ach, wat praat ik? Dat is allemaal voorbij. Er zijn nu andere dingen om aan te denken. Ter zake. Ja. Nu even over het vernietigen van die uitvinder. Huh? Pardon? Geef zijn adres maar even, dan zal ik ervoor zorgen dat hij geruisloos verdwijnt. <lacht> U wilt er niets van meer. Moet dat nu? Ik, ik geloof niet uh, dat ik... Nee, ik, ik bedoel, wat gebeurt er wanneer ik het adres niet geef, als u begrijpt wat ik bedoel? Dat kunt u niet menen. Natuurlijk geeft u het aan mij. Als u het niet doet, vervalt uw eigen energiesyndicaat tot brandhout. Oh. Het hele bovenbaaswezen zou op losse schroeven komen te staan... En, en de minvermogenden zouden uit de hand lopen. Ja, ja, maar toch... Uh... Ja, ik, ik ben blij dat de heer Stijn. Uh, AWS u niet hoort. Uw woorden klinken opstandig. Okay. En het kapitaal van een opstandige wordt onmiddellijk geïsoleerd. Oh. Op zijn best zou u het maanproject krijgen. Het ja, was maar een grapje. Ik zal, uh, ik, ik, zal, ik zal dat er eens even opzoeken. Morgen bedoel ik. Ik ga nu eerst even slapen. Deze dag is een beetje te veel voor mijn tegenstel geweest... Heer Ollie deed de slaapkamerdeur zorgvuldig achter zich op slot. Enige tijd staarde hij overspannen naar de donzen kussens en de zachte dekens. Het was duidelijk dat hij aan een vreselijke tweestrijd ten prooi was. Om zijn rechteroog oog woedde een zenuwtrek en zijn ademhaling piepte beklemd door het nachtstille vertrek. Nee, voor mij is geen rust weggelegd. Kweetel vertrouwt me en de bovenbazen loeren op zijn adres... Dat mag een heer niet aarselen, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Met deze woorden sjoorde hij de dekens van de steden, rukte de lakens eraf en begon die met bevende vingers aan elkaar ja, te knopen. Was. Daarop bevestigde hij één einde van het linnen aan een spijl van het hemelbed en liet zichzelf met de rest uit het venster zakken. Een bleke maan bescheen zijn afdaling, die niet zonder gerucht plaatsvond. Maar de nachtwind piepte om de torens en ritselde in de dorre bladeren, zodat hij meende dat niemand zijn aftocht in de gaten had. Dat is dat. Ik ga Kweet al waarschuwen. Ik zal hem zeggen dat hij moet vluchten. Dan kan ik morgen rustig zijn adres geven en van niets weten. Ik ben listig als het moet. daar vergist men zich wel eens in. Helaas, het was heer Bobbel die zich vergiste. Want nauwelijks was hij over de heuvel verdwenen of enkele donkere gedaante maakten zich uit de schaduwen los... en spoedden zich naar de plek waar de lakens zachtjes in de bries bewogen. Net wat ik dacht. Hij is niet te vertrouwen. Kom mee, doe ik, draag eraan. Tom Poes was die avond naar het woud gegaan om te zien of zijn list al werkte. En daar vond hij Kweet al bij een klein vuurtje zitten. Ik begrijp het niet, hè? Hm? De woestijn komt nog steeds dichterbij. Vandaag zijn een grote eik en een lange berken gevallen. Dat is vervelend. B heb je de futvoeder dan niet aan heer Bommel gegeven? Oh ja, dat heb ik. Nou. Hij vond hem heel mooi en hij wilde hem graag hebben. Nou. Ja hoor. Hij beloofde dat de woestijn niet verder zou komen, ja. maar de grijpmachines gaan maar door. En ze maken alles tot gruiseltjes. Nou, maar dan is het wel in orde. Wanneer heer Olly de futvoeder heeft, moet mijn list wel werken. Want dan is hij ermee naar de bovenbazen gegaan... en die hebben natuurlijk liever een eeuwige bewegen dan solium. Wacht maar rustig. af. Oh, Morgen zal... Of oh, Vlug. Huh? Luister. Men mag mij hier niet aantreffen, bedoel ik. Ik bedoel... Is er iets? Ja, er is Wat? iets. Het is vreselijk. al moet vluchten. De bovenbazen willen de uitvinder van de futvoeder vernietigen. Waarom? Nou, Het is toch prachtig, zo'n wiel dat altijd maar draait op niets? Oh, op niets? Wat? Dat is het juist. Wij bovenbazen hebben alles en daarom houden we niet van niets. Als je begrijpt wat we bedoelen. Maar, uh, maar ach, misschien ben je nog te jong om het te snappen. En bovendien ben je een min vermogen, nee. Ja, misschien wel. Mijn list schijnt verkeerd uitgevallen te zijn. Ik ken het geldwezen niet genoeg, denk ik. Dat uh, denk ik ook. Ja. Je kunt het beter overlaten aan een ouder en wijzer iemand zoals ik. Ja. Ach, wat. Luister niet naar mij, jonge vriend. Ik begrijp er ook hm? niets van. Dat moet een sterke woestijn wezen. Hm? Eentje die het denkraam van Bommel te boven gaat. Dan toch maar verhuizen. Dat treffen we mooi, OBB. U hebt het adres van de uitvinder dus gevonden. Daar zit die doe ik. Grijp dat ouwe ventje. Stalen denkramen. Daar hou ik niet van. Ze sluiten nooit. Houd hem. Houd hem. Dat mannetje brengt de arbeidsvrede en de loonschouw in gevaar. Grijp hem, door, ik. Dat fix ik wel. Wat doe ik met de meneer? Vernietigen. Maar volgens de wet doe ik. Ziet op. Pak hem. Halt. Ik kan dit niet toestaan. Ik bedoel, dit is een vergissing. Dat kleine ventje is de uitvinder niet. Wat, wat bedoelt u, OBB? Ik geloof dat u bezig bent een onvermogende te helpen. Ben jij mal? Ik wilde alleen maar mezelf helpen. Ja. Ik wilde hier onderduiken. En daarom ben ik uit Bobbelsterren gevlucht. Want de uitvinder van de futvoeder... dat ben ik zelf. Nu, waar wachten jullie op? Grijp me en vernietig me maar. Dat verandert de zaak. Alles wordt nu anders... Ja, ja, ja. Ook voor mij. Dat voel ik. Wat, wat wordt anders? Dat kapot maken? Nee, nee, nee, nee. Daar kan geen sprake van zijn. Oh. Vergeet u dat maar. Een bovenbaas is nooit gevaarlijk, OBW. Hij kan niets verkeerd doen. Alleen, ik... Staat u mij toe om AWS even op te bellen? Wij staan voor een grotere crisis dan we dachten. Dat, dat zult u begrijpen. Ik sta toe. Misschien heeft Kweet al wel gelijk. Het ziet naar uit dat heer Ollys denkraam groter is dan van de meesten... Ja, maar ik, ik kon er werkelijk niks aan doen. En hoe kon ik nu weten dat OBB zelf de uitvinder was? Hij heeft het zo racht fijn gespeeld dat, dat ik geen enkel vermoeden had. Werkelijk, meneer Steinhakker... Kwijt! AWS! Zo, dit is het einde... Ik ben ontslagen. Zo. Ik... ik vlieg eruit. Juist. Er is dus nog rechtvaardigheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Eruit. Wat bedoelt u? Eruit. Ik mag niet met min vermogen erom gaan, meneer Steenbreek. Weg met u. En met de hele troep hier. Wat nu? De uitvinder is gered, maar ik heb iedereen tot vijand gemaakt. Hier sta ik, met de uitvinding in mijn slapeloze handen. Wat doe ik ermee? Huh? Oeh, de veld loert. Waar moet ik heen met dit ding? Hij staarde razeloos naar het toestel. Dat hmm. met zijn brutaal gebelde hmm. stilte verscheurde. En toen snelde hij de deur uit. Even later kon men hem de weg zien afrazen in de oude schicht. En toen het motorgeroffel verstorven was, ratelde de telefoon voor gek. Hij niet thuis, de boef. De geslepen aterling. Ik vrees het al, hij heeft zich tegen ons gekeerd. Hm. Dit is de ernstigste crisis in het bestaan van de bovenste tien waar ik ooit van gehoord heb. We moeten harde maatregelen nemen. Ik heb nog gewaarschuwd. Die OBB is een brodelaar, dat zag je als een spin. Ach, wat... Dat heb ik ook gedacht. En daarom heb ik het gewaagd om hem de energie te geven. Die kan me hem geen kwaad, dacht ik. Maar ik heb me vergist. OBB is een geslepen schelm die een geraffineerd spel met ons gespeeld heeft. Het is zijn bedoeling om baas bovenbaas te worden. En als wij niet vlug iets doen, zal hem dat lukken ook. Zij waren niet de enige die zorgen hadden. De heer Steenbreek slofte gebroken over de weg die naar de stad leidde... zonder dat de schoonheid van de prille herfstmorgen hem vreugde schonk. Hij keek pas op toen hij het huisje van Tom Poes passeerde... en de bewoner aan het hek zag staan. Eh, ah, die minvermogende kennis van OBP. Een mooie vriend heb je, dat moet ik zeggen. Ja, zeg dat wel. Heb je dat nu pas gemerkt? Ja, nu pas. Ik heb me in hem vergist... Hij heeft me met zijn streken voor de gek gehouden en dat heeft mij mijn baan gekost, TP. Hm. Mijn carrière is heen. Alles wat mij overblijft is het aannemen van enkele commissariaten en directeursposten. Hij heeft mij gebroken. Ja, OBB is keihard en brekenend. Daar kan ik van meepraten hoor. Vriendelijk als hij je nodig heeft, maar als je hebt afgedaan, laat hij je vallen. Ik geloof niet dat hij gevoel heeft. Het is troevig dat er zulke lieden rondlopen. Ja. Maar wat kunnen we doen? Een glas gaarde als OBB heeft alles... en wij minder vermogen hebben niets. Het is slecht verdeeld op de wereld. Ja, dat is het. Maar misschien weet ik iets. Kom binnen, meneer Steenbrief. Ja. Als ik maar niet zo overgevoelig was... Heer Bommel was naar de bank gegaan... om Kweet als futvoerder veilig op te bergen. En nu stond hij tussen de stalen kluizen... Alleen, onbeschermd in een keiharde wereld. Vrienden heb ik niet meer. Als alles goed gaat, is iedereen aardig. Maar wanneer het tegenloopt, is er niemand te vinden. Ik ken echter mijn plicht. En die zal ik tot het laatste toe vervullen. Zoals mijn goede vader mij geleerd heeft. Eén ding is zeker. We hebben te maken met een meesterbrein. Dat is duidelijk. Een baas, bovenbaas. Ja, alles duidt daarop. Hij is zo zacht en onnozel dat ik hem de energie durfde toevertrouwen. Oh, had hij dan maar aan mij gegeven? Nooit. Je weet wat de afspraak was. We hielden het generale energie syndicaat uit omkaars handen. Uit vrees voor een te grote machtsconcentratie en NG. Dat weet je donders goed. Ja. Alleen een knoeiende cirkel kan er geen kwaad mee. En ik dacht dat OBB dat was... En nu, nu heeft hij het sodium en het perpetuum mobile. Hij kan ons allemaal kraken, het is vreselijk. Ja. Maar het is duivels knap, dat moet ik toegeven. Intussen had heer Olly de eerste deur geopend en weer achter zich gesloten. Nu stond hij bedremmeld in een soort kluissluis, die de eigenlijke bovenbaaskluis isoleerde en keek zonder begrip om zich heen. Wat een top. Waarvoor dienen die deuren allemaal? Het is dat ik dit ding goed wil opbergen... maar wat een gedoe om iets te bewaren. Ach, was ik maar nooit aan al dat geld begonnen. Ik heb er immers helemaal geen verstand van. Hoe kom ik er weer af? Het is lang geleden dat ik in het huis van een minvermogende geweest ben. Maar ik zal er wel aan moeten wennen. Ten zake. Ja. Wat was de propositie waar u van repte? We hadden het over OBB. Ik wil me op hem wreken. Oh. En u kunt me misschien helpen. Wreken? Mm -hmm. hm. Het is niet ongebruikelijk dat een onvermogende wraak wil oefenen op een bovenbaas. Maar het leidt meestal tot niets. Dat zeg ik bij voorbaat. Hm. Afvaren we zullen zien waar gaat het over. OBB komt niet eerlijk aan zijn geld. Door een valse weddenschap heeft hij mij een duit afgewonnen... En daardoor sprong ik plotseling in de klasse van de bovenbazen. Interessant. Hoewel een dergelijke manipulatie niet ongebruikelijk is bij de bovenste tien. Maar we zullen zien. Een duit, zei u? Een duit, ja. Met deze woorden trok hij een bloknootje en begon snel te cijferen. Zacht mompelend wierp hij het getal 1 op papier en voegde daar al rekenend zo'n lange rij nullen aan toe dat Tom Poes grote ogen opzette. Wat wordt dat? Dit is het gevolg van uw duit... die bij een kritisch kapitaal gevoegd werd. Oh. Door fusies, aanwassen, saneringen en manipuleringen... is deze geringe munt aangegroeid tot een onberekenbare grootheid. Oh. Men ziet dat zo dikwijls. Fusies voegen vele nullen aan een één toe. Oh. En die kan niet meer worden losgemaakt. Volgt u mij? Nee. Maar waarom kan mijn duit er niet uit met de hele aangroei? Kijk... Groot geld trekt kleingeld aan. God. Of anders gezegd, groot kapitaal leidt tot fusie. Het kan niet splitsen. Begrijpt u? Het is onbewegelijk. Oh, onbewegelijk. Ja, ja. ja. Dus, dus daarom kan die duiter niet uit. Hm. Juist. Maar als heer Ollys geld nu eens in beweging zou komen... Ja, ah, ja, ja dan. Maar, maar dat kan niet geachte heer. Geld trekt geld en bij een bovenbaas kan er alleen maar pijn. Oh. Daarom blijft het onbewegelijk. Geloof me. Nu, op dat moment, ondervond heer Olly de waarheid van deze woorden. Hij was er na veel gefrutsel in geslaagd zijn kluisdeur te openen... en daarop betrad hij met het toestelletje van Kweetal de geïsoleerde ruimte... Zijn onthutste blikken bleven rusten op een enorme geldbal, die zacht flonkerde in het licht van de lampen. Maar hij had geen tijd om zich lang over zijn vermogen te verbazen. Het geld dat hij bij zich droeg, fladderde hem met rukkende zakken uit, zodat hij het evenwicht verloor en rinkelend op de grond tuimelde, terwijl de futvoerder op de hoofd terecht kwam. De gevallen Rijkaard krabbelde overend en staarde onthut naar de samengebalde middelen waar zijn munten en bankbiljetten in verdwenen waren. Dat gaat niet aan. Een heer van mijn stand moet wat gereed geld bij zich hebben. Met deze gedachte trachtte hij enige florijnen los te maken. Eerst peuterde hij er voorzichtig aan, toen begon hij te trekken... En daarna ontzag hij zich niet om met handen en voeten aan zijn fortuin te gaan hangen. Rukkend en sjorrend bewoog hij zich enige tijd om het vermogen, zonder er een cent rijker van te worden. En tenslotte verliet hij geheel platzak en dodelijk vermoeid het bankgebouw. Oh, wat heb ik nu aan al mijn geld? Ik kan er naar kijken en er tegen opklimmen, maar meenemen kan ik het niet. Ik ben een arm hier, die zonder vrienden door het leven moet gaan. Dit moet slecht aflopen, dat voel ik. En als ik nu maar wist waartoe dit alles dient... Goedendag, herr Bommel. Dit is een schoon ah. moment. Ziet hier. Ik breng u het eerste ramsolium. Een hm? enorme kapitaal. En een ganz grote kracht. Samengebald in een kleines doosje. Wonderbaar, niet? Uh, heel aardig. Een enorm kapitaal, hè? Hm. Ik kan best iets gebruiken. Voorzicht. Een huh? ongehoorde kracht hoopt zich dat samen. Eén oh. jaar energie voor een groot stad dan in uw kleding. Oeh. Ja, ja. Ik, ik, ik dacht al, het is wat zwaar. Dat is heel blij. Toch nu iets anders? Ik zou... ...gaan het twee maal honderdduizend florijnen van u ontvangen. Ja, voor de arbeiders van de soliumbiening. Vat u? Ze hebben het werk nedergelegd. Nedergelegd? Waarom? Vinden ze het niet leuk weer? Leuk, dat heeft ja geen bedoeling. Het is het geld dat een rol speelt. En in alle bedrijven is plots een loonronde van tien gegeven. Die willen ze ook hebben. Die loonronde was een stunt. Ja... De vakbonden stonden wel wat te kijken van die 10%. Ze hadden me dus niet om gevraagd. Duwere stunt, jongen. Ah, we halen het wel weer uit de consumenten. Daar gaat het trouwens niet om. Nu de OBB geen geld meer van ons krijgt, is hij machteloos. Hij kan zijn salarissen niet meer betalen. Daar zit hem de knee. Ja, ja, laat staan, die loonronde. Een goede stunt, de ABS. Hij gaat plat, die OBB. Voorzichtig. Niet de vlug hoeraar roepen. Vergeet niet dat we te maken hebben met de meesterbrein. We moeten afwachten wat zijn tegenzet zal zijn. Adios. Uh, professor Pellewitskowski, naar het apparaat. Heer Bommel heeft de zoliumwinning stopgezet. Het gaat goed. heeft de zoliumwinning stopgezet. Hij vindt zulks lustig. Wat? Hij ja, vindt het leuk dat is onbegrijpelijk. Maar leuk is dat woord niet. De heer Bommel is... is mm. Maar wat is dat woord? Uh, opgelucht. Het zegt dat hij bovenbaasde maar hoor. Het is heel prettig dat de zoliumwinning is stopgezet. Er is al genoeg natuur verdiend. Als u begrijpt wat ik bedoel. <truimert> Onbegrijpelijk. OBB is blij dat het werk is stilgelegd. Gelukkig, zei hij. Wie kan dat? Solium is het enige bezit. Hij graft zijn eigen graf. Of het onze? Ik ben bang dat dit een nieuwe onverwachte zet is van een meesterbrein. Hij is een financieel genie. Een baas, bovenbaas. Daar wil ik je hebben. Houd hem geïsoleerd. Zorg dat hij nergens krediet krijgt. We staan voor een vijand die nergens voor terug zal deinzen. Zet het maar op mijn rekening. Mijn kleingeld is tegen mijn grootgeld gekleefd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan wel wisselen. Maar ik kan er niet aankomen. Mijn grootgeld is samengebald door fusies en zo. Als u niet betalen kan, moet u maar lopen. Geen benzine op de pof bij AWS Oil. Orders van boven, meneer. Wat een toestand. Hier gaat een heer met meer geld dan iemand ooit gezien heeft, maar brandstof voor zijn auto kan hij niet betalen. Als mijn goede vader dit had meegemaakt, zou hij niet geloofd hebben dat zoiets mogelijk is. Ach, dat komt er nu van, wanneer geld een rol gaat spelen. Met deze droevige gedachte betrad hij Grootguts levensmiddelenbedrijf om een brood te kopen. Schrijf het maar even op. Mijn kleingeld is uh, uit, uit mijn zakken gevlogen, en nu zit het vast, op de bank. U weet hoe dat gaat. Nee, uh? dat is nu jammer, meneer Bommel. U bent een van mijn beste klanten, Maar ja. er zijn maatregelen afgekondigd tegen overbesteding, en ik mag geen krediet geven. Het gaat niet, hoe het ook spijt. Uh, uh, ook geen waterproot, zelfs geen halfje bruin. Mijn middenstandsvergunning staat op het spel. Hmm. De energiemagnaat verliet met gebogen hoofd de zindelijke winkel. Het schrijen stond hem na en hij meende dat er nu niets ergens meer kon gebeuren. Maar helaas. Hij vergiste zich. Wat is hem? Daar staat die volgevreemde geldzak ONV! Laten we een lesje geven. Kom op met die lauwenronde. Op onze ruggen mooi weer spelen, hè? Ja. Wij in de modder graven en jij lekker eten, hè? Ik, ik, ik, ik heb niet gegeten. Ik, ik heb honger. Kom op met die lauwenronde. Heer Olly, is er iets? Oh, maar. Ma. Mam, mam, mam moeten. Hap, hap, hap, hap, hap. Hap, hap, Sorry, nee, nee. <haunting> Zit achter me aan. Ik hoor niets. <sacht> u bent hier veilig, hoor. Wilt u een hapje mee eten? Ga oh, toch zitten. Ja. Oh. Dat smaakt. <sglock> Het is mooi van je dat je me laat delen in je overvloed, jonge vriend. Ik dacht dat iedereen tegen me was, nu ik in behoeftige omstandigheden verkeer. En ik ben lelijk tegen je geweest. Die duit van de weddenschap zit me dwars en, en die onzin over min vermogende. Daar praten we niet meer over. Maar wat bedoelt u met behoeftige omstandigheden? Bent u uw vermogen kwijt? Het zit vast. Huh? samengebald in de bovenbaaskluis. Je weet wel. Daarop legde hij in korte trekken zijn zorgen uit. En hij besloot met een beschrijving van de stakersbetoging. Hier zullen ze u niet zoeken. We hebben alle tijd om een plan te maken. Ik heb al een idee. Oh, Daar, daar, daar heb je ze! Hm? Ik weet al, ben je ook op de vlucht? Oh nee, helemaal niet. Dat hoeft niet meer. Bommel heeft woord gehouden. Ik kwam toevallig langs en ik dacht... dat moet ik toch even vertellen. Kom binnen. Wat moet je vertellen? Dat de woestijn niet verder komt. Het vermalen van het bos is gestopt. Ik dank de reus die onder de tafel zit. Oh, uh, uh, uh, geen dank. Ik, uh, ik, ik zit hier maar zo'n beetje. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Maar de reus Bommel doet dikwijls dingen... die mijn denkraam te boven gaan. Ja... Ja, ja zo, zo is het ook met mij. Ik doe ook dikwijls dingen die mijn denkraam te boven gaan. Dat heeft men als heerzijnde. Het is heel moeilijk. Nou, dat lijkt me. Ja. Ik hoop anders dat u een beetje plezier hebt van de futvoeder. Het was een klein geschenkje, maar het is het enige dat ik terug kan doen. Werkt die goed? D die futvoeder? Ja, ja, een aardig toestel. Heel mooie bedoelingen. Hij, hij draait lekker als je het slangetje in de grond steekt. Maar, maar sommige lieden houden er niet van. Er is heel wat over te doen geweest. Ik heb zelf... Ach, wat praat ik. Ik, ik weet niet hoe ik het allemaal moet uitleggen. Wat jammer. Draait hij niet? Nee. Ik heb hem in de kluis opgeborgen. Daar is hij veilig voor de bovenbazen. Maar hij draait niet. Tuurlijk niet. De futvoerder werkt alleen in de levende natuur. Niet in de kluis... Niet in formale bossen, hoor. Waarom niet? Daar zit geen fut in. Ik weet niet waarom. Dat zal Bommel wel beter weten. Ja, ja, ik begrijp het al. In een kluis en in een formale bos zit geen fut, bedoel ik. En daarom... Uh, wat is fut eigenlijk? Hij bedoelt natuurlijk solium. Oh, natuurlijk. Ja. Fut is solium. Dat kan ik niet bevatten. De... Wat is solium nog ja, maar? Dit. In dit kistje zit een gram solium. Het is vreemd. Fut in een doosje. Ja. Nou, de reusbommel zal het wel weten. Goeie <truimus> Zeker. Ik weet er alles van hoor. Het komt in orde. Uh, wat? Wat weet ik eigenlijk, jonge vriend? Oh, ik begrijp er niets van. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die solium moet in de kluis bij de futvoeder. Ja. Want dan kan de futvoeder gaan draaien en als die draait, komt er beweging in de geldbal die daar ligt. Als dat wiel draait, komt er beweging in de mm -hmm. kluis. Ja, ja, dat ah. kan ik volgen. Maar wat heb ik daaraan? Waarom moet er beweging in komen? Om die geldbal kwijt te raken. En hij legde in kort trekken uit wat secretaris Steenbreek hem over het geldwezen verteld had. De bovenste tien hadden intussen niet stilgezeten... Na enig overleg schakelden ze de stichting tot hulpverlening aan bovenbazen in... ...en deze begaf zich onopvallend tussen de stakende soliumwinners. Bij het vallen van de avond kon men dan ook niet ver van de stad... ...een samenscholing van zware voertuigen waarnemen. De bestuurders daarvan groepten samen om een van de knechten... ...die een vlug zwart jasje over zijn dienstkleding had aangetrokken... ...om niet op te vallen. Wat verbeeld die OBB zich zijn wij soms minder dan anderen. De olie en de motoren hebben hun loonronde gehad... ...en dan spreek ik nog niet over de plastic en de plantenvergassers. Maar in de soliumbedrijven wordt niets gedaan. OBB mist ieder sociaal gevoel. Hij is een gevaar voor de ongeschoolde arbeider. Hij is het uit te pletten. Weg met OBB! OBB, weg ermee! Weg met OBB! OBB, weg ermee! Weg met OBB! OBB weg OBB, weg met mee! Weg met OBB! OBB, weg, en mee, weg met OBB. OBB, weg en mee! Weg met OBB! Hij zit buiten pletten! Het was duidelijk dat de stemming sinds die middag nog slechter was geworden. En de stichtingsmenner had gemakkelijk werk. Om kwart voor acht werd hij echter onderbroken door een kreet van zijn collega die op de uitkijk stond. Hij komt eraan! Daar loopt de OBB! Wacht even. Het komt in orde, goede lieden. Ik ben al bezig om mijn geld los te maken. Een ogenblikje! Ja. Begrijpt dan niemand ooit dat ik het goede wil? Bij nacht en ontijd ben ik op weg om mijn geld al in beweging te brengen. En men stapt het niet. Ik begrijp het zelf ook niet. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Tom poef die bij zijn huisje was achtergebleven... werd opgeschrikt door het passeren van een verlaten mammoetschuiver. Oh, oh, ik had hier heer Olly niet alleen moeten laten gaan. Um, maar misschien kan ik hem nog helpen. Hij rende zijn huisje uit en nam de kortste weg naar de stad. Het was niet moeilijk om het spoor van de vluchtende bovenbaas te volgen. Hij had een breed spoor achtergelaten. De oude stadspoort was gedeeltelijk ingestort... En daarachter lagen vele gevels als puin op het wegdek. Deuren hingen uit hun scharnieren, kozijnen waren ontzet... voertuigen plat en verkeersborden kromgebogen. Overal kon men bewoners van getroffen panden in hun kamers waarnemen... en de lucht was vervuld van geroep, geschreeuw en gesnerp van politiefluitjes. Tom Poes begreep dat de heer Olly die toestand niet zelf had veroorzaakt... Het waren de achtervolgende landbouwwerktuigen die dit hadden aangericht. De schrik sloeg hem dan ook om het hart. Hebt u hier heer soms gezien? Huh? Bommel? De nadersnellende commissaris Bas, de politiechef. Nee, nee, dit is een stakingsgolf die door de stad spoelt. Het is ons uit de hand gelopen, vrees ik. Oh. Bommel? Mm -hmm. Nu iets het zegt, die zou er achter kunnen zitten. Nou. Net iets voor hem. Maar nee, nee. OBB is een bovenbaas en die doet zoiets niet. Loop door, ventje. Je houdt me op. Tom Poes haaste zich verder, het spoor van vernielingen volgend. Bij de grote markt hield het echter op. Daar stonden de voertuigen uitgeschakeld bij elkaar... en de bestuurders bewogen er zich betogend omheen. Gelukkig. Ze hebben hier Olly tenminste niet te pakken gekregen. En zo te zien weten ze niet waar hij gebleven is. Hmm... Als ik voortmaak, kan ik hem bereiken voordat de stakers hem vinden. Het bankgebouw lag op dit uur van de nacht duister en stil achter grendels en tradiewerk. Toch de energiekoning had zich met zijn bovenbaas sleutels gemakkelijk toegang kunnen verschaffen, en in het licht van de nachtlampjes kon men hem nu nerveus door de verlaten gangen zien lopen. Ik heb vergeten de voordeur achter me te sluiten. Zou dat erg zijn? Ach, ze vinden me hier niet. En het is te laat om terug te gaan. Ik moet die geldbal doordraaien. Als men begrijpt wat ik bedoel. Daar stond hij nu voor zijn samengebald vermogen... dat zacht glanste in het licht van de nachtlampjes. Oeh, ze zijn op het spoor. Ik, ik, ik moet, moet voortmaken. Ach, anders is het te laat. Met bevende hand trok hij het lode doosje uit zijn binnenzak en opende het. Terwijl hij op kweet als toet toetrad. Er zaten slechts enkele korrels in die hij nerveus op de geldhoop liet vallen. Ze verdwenen in de openingen tussen de muntsoorten. Zo weinig. Hoe kan dat nu helpen? Wat gaat er nu gebeuren? Er gebeurt niets, bedoel ik. Oh, hoe vreselijk is dit alles. Oh, nu zijn ze het bankgebouw al binnengedronken. Ik, ik, ik hoor voetstappen. Wat hij hoorde waren niet de schoenen van de betogers. Het was Tom Poes die haastig de bank binnenkwam rennen. Op het laatste ogenblik werd Tom Poes ontdekt door een van de bovenbaasknechten. En die begreep onmiddellijk wat hij daar deed. De bank! OBB zit in de bank! Nu zitten we tussen twee vuren. De stakers aan de ene kant en het geld aan de andere kant. Dat ziet er niet best uit. Het ziet er niet zo best uit voor OBB. Weet? Wie had je daar aan de lijn? Dat was een van mijn mannetjes bij de beurs. Ze hebben OBB ingesloten in de bank en nu krijgen ze hem wel te pakken. Hij is machteloos, jongen. Het is uit met zijn sluwe streken. Uh, ik weet het niet. Je moet zo genie niet onderschatten. Wat doet hij in de bank op deze tijd van de nacht? Begeet niet met wat voor tegenstander we te maken hebben. Ja, de beurstermometer doet vreemd, ABS. Gevaarlijk, zou ik zeggen. W wat is dat? Hoogspanning! Het kapitaal komt in beweging in de energiesector. Zie je wel, hoe is dat mogelijk? Het is onnatuurlijk! Echt oh, een kwaar. Zie je wel... Het meeste brein van OBB heeft iets uitgedacht. Het is een geniale manipulatie, Adidas. Wat is hij aan het doen? Oh, wat ben ik aan het doen? Het wieltje draait als een gek. Wat ben ik begonnen? Hier gebeurt iets akeligs, dat voel ik. Ah, hoe moet het aflopen? Hé, hey, Olly, uh, we moeten hier weg. Uw kapitaal gaat splitsen en direct springt het uit elkaar. Kom nou. Ja, en, en, en daar gebeurt ook iets akeligs. Wat, wat, wat, wat is dat? Dat zijn de oh. Soliumwinners. Ze komen om oh. een loonronde. dit! Je hoeft niet. Ze zullen me kwaad doen. Nee, we moeten naar buiten. Het gevaar hier binnen is groter. Kom. Kom. Dat is mijn straf. Het groot is mijn ondergang wanneer ik het een rol gaat spelen. Zie je dat? Zie je hoe open en ben met het geld? Het ja, manipulaties. Het hele energie zit in beweging. En dat past ook de motoren aan. En de olie! hij. u? Uit de plaatselijke geldbal! Hier is toch. De, de, de geldbal ligt in de kluis. Vastgekoekt. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Niet meer zo erg vastgekoekt. Hij raakt al aardig los. Luister maar. Kom op met je zitten. Je hebt al genoeg. Ja. Ik zie het wel hoor. Op dat moment werd de middelpunt zoekende kracht van het grootkapitaal opgeheven door de middelpunt vliedende kracht van Kweet als wiel. Met een daverende knal sprong de geldbal uit elkaar. De kluis barstte en de inhoud spoot als een gouden vloedgolf de lucht in, bovenbaas en onvermogende met zich meevoerend. Het geweldige gebeuren was tot ver in de omtrek waarneembaar. De kracht, lispelde de heer Steinhakker vanuit de rokende resten van zijn beursthermometer. Het generale energiesyndicaat is... Gespleten. Door de explosie raakte het bankgebouw ontzet en een dichte regen van geldstukken en biljetten daalde op de omgeving neer. Te midden hiervan kon men de energiekoning persoonlijk naast Tom Poes op het plaveisel zien zitten. De soliumwinners hadden hun dreigende houding laten varen. Weliswaar vonden zij het een vreemde wijze van betaling, maar betaald werd er op en ja, ja. Wat moet dat? Zit jij hier achter, Bobbel? hierachter, Bobbel? Nee, hierachter? Nee, ik zit erin. Middenin, als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, het is veel, hè? Het is ordeverstoring. Dit brengt een ambtenaar in functie en verzoeking. Je bent erbij. Wat heb je uitgevoerd? Ik, ik, ik heb mijn geld losgemaakt. Het staat samengebouwd. Dat gaf een hele knal, hoor. Het gevaar is geweken. Denk je ook niet, jonge vriend? Ja, daar ziet het wel naar uit. Ja. De soliumwinners zijn betaald en ze hebben bullenbas gesust. Ja. Maar hoe staat het met uw geld? Mijn geld? Mm -hmm. Ja, Dat ligt op straat, zo te zien. Nu heb ik niets meer met de ABS te maken. En dat is prettig, hoor. Want dan kan ik als een heer mijn schulden betalen. Als er tenminste nog iets over is... Dat viel gelukkig mee. Toen ze in de verwoeste kluis kwamen, bleek daar nog heel wat te zijn achtergebleven. Oh, ongeveer net zoveel als ik had. Zo zie je, Tompoes gaat geld speelt geen rol. En, en kijk, hier heb je de duik terug van die ongelukkige wetenschap. Je weet wel, nu is alles weer in orde. In orde? Ja? Het is een jambool. Er is niets in orde. Een chaos, dat is het. Oh. De kassier van de bank, die wanhopig de handen vrom. Kom, kom, niet zo somber. Alles is nu toch betaald en iedereen is tevreden. Is het nu nog niet goed? Nee. Er is nu veel te veel geld in oploop. Ja, ja. De gevolgen zullen vreselijk zijn. Vooral voor ons, min vermogenden. Het gerucht van de kracht was ook in andere stadswijken niet onopgemerkt gebleven. Zo werd de heer Grootgrut op ruwe wijze uit zijn slaap gewekt. Zou je niet eens wakker worden? Buiten heeft het geld geregend, en jij ligt hier maar. Op zo'n manier komen wij middelstanders altijd achteraan, huh? altijd komen wij achteraan, altijd. Als het geld regent, dan vissen wij achter het net. Nooit ben je erbij. Ik heb wel wat anders te doen. nota's schrijven, boeken bijhouden. Daar heb ik nachtwerk aan moeten, dat weet je best. Maar laat het maar aan mij over, hoor. Achter het net kan ook nog wel gevist worden. Even later kon men hem voor zijn winkel bezig zien. Met behulp van een potje stijfsel bevestigde hij een papier op zijn ruit... waar met grote letters op geschreven stond... Vanaf heden zijn alle levensmiddelen 15% in prijs verhoogd. Ik begrijp het niet. Wat bedoelde die kassierdrompoes? Waarom krijgen de minvermogenden last van dat geld? Het is toch leuk om zo meevallig te hebben? Zeg nu zelf. En zo bereikten ze tenslotte zwijgend slot Bommelstein. Het zal er stoffig zijn en koud ook wel. Ik zal eraan moeten wennen om de huishouding te doen. Als bovenbaas kon ik de stichting tot hulpverlening opbellen. En vroeger wachtte Joost me altijd op met een versterkend maal. Maar nu... Um, daar staat iemand, heer Olivier. U moet mij verschonen, heer Olivier. Ik betreur mijn houding. Nu u op zo'n ruime wijze getoond hebt dat geld geen rol speelt. Mag ik zo vrij zijn weer in uw dienst te treden? Oh, oh, dat is aardig van je. Vooral omdat ik zie dat je het niet op het geld hoeft te doen. Geld? Hè? Ja. Dat speelt voor ons geen rol, als ik mij zo mag uitdrukken. Maar sinds alle prijzen met 15% verhoogd zijn... gaat er niets boven een nette betrekking met voeding en bewassing, heer Olivier. Met uw welnemen zal ik snel een eenvoudig ochtendmaal bereiden. Ja, Pommel, ja, goede dag. Alle lieden zijn op het werk. De staking is afgelopen. Zullen wij thans de zoliumwinning wederom energisch aanvatten? Nee, nee. Ik heb solium genoeg gehad. Daar begin ik nooit weer aan. Het is afgelopen. Maar, Pommel. Komt u niet even binnen? Eet een stukje mee. Dat is gezellig. Het is schade. De solium is een schone vinding. Een ja, energie voor een groot stad... Met één gram. Juist. Maar als heer van stand wil ik er niets meer mee te maken hebben. En als AWS soms wil doorgaan, zal hij mijn ijzeren vuist tegenover zich vinden. Wat jij toch moet. Mm -hmm. AWS had echter in het geheel geen lust om ermee door te gaan. Na een doorwaakte nacht zat hij geheel afgeknapt aan de ontbijttafel... en staarde landerig naar het glas melk en de zenuwtabletten die de knecht opdiende. Dat nooit meer. De aandelen van het energie-syndicaat zijn waardeloos. En zo wil ik het houden. Geen sodiumwinning meer en geen... Nee. Uh. Geen samenballing van energie in één hand. Ja. Maar weet je wat er bij het meest dwars zit dat ik OBW niet heb kunnen volgen. Waar wilde hij heen met zijn meestelijke zetten? Wees jij het, AWS? De heer Steinhakker schudde het hoofd. Hij was slechts een bovenbaas, en het zielenleven van een heer was hem onbekend. De geldregen raakte al spoedig in het vergeetboek. Dat kwam omdat alles duurder begon te worden. Zo gaan die dingen... Minvermogenden vinden nog wel eens geld op straat en rapen het op, zonder te begrijpen dat het waarschijnlijk door een bovenbaas verloren is die het terug wil hebben. Ach ja, het leven van de bovenste tien is een voortdurende strijd om het hoofd boven water te houden. Heer Bommel was dan ook blij dat hij weer een heer was voor wie geld geen rol speelt. Maar er was toch nog iets dat hem dwars zat, en daarom richtte hij op een dag zijn schreden naar het woud. Het trof Kreet al aan bij een aanbeeld waar hij ijverig op hamerde. Een mooie smelt. Er loopt een sprood door. En daardoor kan ik het helemaal tot urls kloppen. Oh, ziet u wel? Ja, heel aardig. Maar nu even iets anders. Die vetvoeder, je weet wel. Ja, ja. Is hij kapot? Dan zal ik hem maken, hoor. Nee, dat niet. Hij is, uh, hoe zou ik het zeggen... In de lucht gevlogen met het energiecentrum. Oh, dat is niet zo erg. Kijk daar maar. Hij wees naar de plek waar het woud vermalen was door de sodiumwinning. Daar was Pee pastinakel bezig de grond om te woelen naast de vervallen fabriek. Het leven zit er alweer in. En zolang dat zo is, kan ik altijd futvoeders maken. Ah.